De Kracht van Kwaliteit, een hoorspel in zes delen, geschreven door Tom Vorstenbosch en geregisseerd door Hero Muller. Vandaag het vierde deel, meneer Paardenkoper en mevrouw Soeterman. Algemene Dagblad-Unie. U spreekt met mevrouw Soeteman. Ja, mevrouw. Uh, kunt u me iemand geven die bij u de zaken van de Bataafse Courant behandelt? Uh, iemand die de personeelskwestie doet, <laughs> daar gaat het namelijk over. Uh, ik dacht de heer Heystek. Ah, mevrouw, meneer Heijstek is op dit moment niet te bereiken. En wie u moet hebben, dat is meneer Kakenbeke. Maar ja, die zit voorlopig weer in vergadering. Uh, Kakenbeke? Ja, mevrouw. Oh, wacht eens, uh, is dat soms, uh, is dat een efficiency man? Inderdaad. Ah ja, want dan ken ik hem wel. Nou, dan bel ik nog wel terug. Dank u, meneer. Uh, tot uw dienst, mevrouw. Zo, die heb ik mooi afgepoeierd. Kijk, KKBKM. Ik kan me voorstellen dat jij heimelijk denkt, waarom ben ik juist uitverkoren om daarbij dat stelletje haarse aanstellers, de kat, de bel aan te binden? Nee, nee, meneer, hij dat denk ik het helemaal niet. Laat me uitspreken, KKBKM. Want hier zitten wel degelijk de werkingen achter van een meesterbrein. Met mijne. Het is maar uiteraard onbekend dat jouw periode als efficiency deskundige... aan die krant in de tijd je daar niet speciaal geliefd heeft gemaakt. En je zou dus inderdaad kunnen denken. Is dat nou wel zo raadzaam? Ja, dat is raadzaam. En wel om deze twee redenen. Jij kent het bedrijf van havert tot Gort. Ja. Dat hoop ik althans. Mm -hmm. En de mensen met wie je in dat tijd in botsing kwam... ...zullen naar alle waarschijnlijkheid vol walging de benen nemen... ...zodra ze je naam maar horen. Nou, die zijn we dan kwijt. Wat uitstekend samenvalt met onze noodzaak de staf daar drastisch uit te dunnen. Ja, dat had ik al begrepen, meneer Heistek. En ik kan in die categorie zo een aantal namen noemen. Uh, wacht, even, wacht even, eerst wat anders. Ja. Kakenbeke, hoe was tijdens jouw veelbesproken doorlichtingsoperatie eigenlijk je relatie met de literaire redactie, met name met de heer Paardenkoper? Oh, uitstekend. Ja, dat wil zeggen, ik, uh, ik heb hooguit twee keer met de man gesproken. Ja, maar het is me wel opgevallen dat die Paardenkoper daar als de status heeft van een heilige. Het is niet te geloven hoe iedereen hem respecteert. Een enorm prestige, bijna het symbool van al de pretenties die ze daar hebben. Trouwens, ook naar buiten toe. Ja, zo'n indruk had ik al. Hm. Zou het niet kunnen zijn dat zolang die man daar zit... wij kunnen doen wat we ons hadden voorgenomen? Mm -hmm. Er een ochtendblad van maken. Het grootste deel hier in Rotterdam redigeren... paar rubrieken schrappen... Mm -hmm. zonder dat de argeloze lezer het gevoel zal hebben... met een wezenlijk ander product te worden geconfronteerd. Ja, Daar heeft u gelijk in. Ik had daar zelf ook al aan gedacht. Alleen, eh, mag ik eens vragen... Kent u, meneer Paardenkoper, persoonlijk? Vaag. Ja, het is een heel... Ja, hoe zal ik dat zeggen... ...ontzettend scrupuleuze man met overdreven morele principes. Ja, ik zeg niet dat het niet zal lukken om hem te handhaven, maar of het makkelijk zal zijn. In de eerste plaats denk ik dat het een totaal verkeerde manier zou zijn om hem heel direct te benaderen. Ja, het is een van het kleine groepje mensen voor wie geld haast een vies woord is. Altijd met zijn hoofd in de wolken, gedichten, romans, afijn, u kent het wel. Ja, die man loopt volgens mij meteen weg, zodra hij maar van onze plannen hoort. Ik heb niet veel tijd vandaag, Kakerbeker. Dat is nu natuurlijk precies waarom ik jou met de zaak belast. Jij hebt maar te zorgen dat die kerel aanblijft. Ja. Hoe je het voor elkaar krijgt, kunnen we nog wel eens bespreken, maar ik vind het bedenkelijk dat je meteen bij de eerste moeilijkheid moord aan brand begint te schreeuwen. Ja, je hebt gelijk, meneer Heitzig. Paardenkopper moet blijven en ik ga eraan werken. Ook zo onbehoorlijk, hè, meneer jonkind. Dat Trix, doordat ze dat telefoontje pleegde, er toevallig achter moest komen. Nou, Mies, het is niet zo dat ze dat besluit nou per se achter wilde houden. Want de volgende dag werd ik al op de hoogte gebracht. Maar dat we het allemaal een dag eerder wisten door Trix, dat was inderdaad stom toeval. Ik, ik vind de opwinding van iedereen heel begrijpelijk hoor, maar... is het nou niet reëel om eerst eens even af te wachten? Er wordt meteen gesuggereerd dat zo'n kakenbeke de hele krant komt afbreken. Maar het hoeft tenslotte slotte niet noodzakelijkerwijs zo'n vaart te lopen. Hoe kun je dat nou toch zeggen, Anton? Moet ik daar dan de conclusie uit trekken dat jij het belachelijk vindt dat ik onmiddellijk heb besloten om hier weg te gaan? Nou, nee. Ik... Nou, nee. En nou, ik aanneem, de anderen zeker ook. En jijzelf, wat zou jij hier nou nog moeten? Wanneer de Kakenbekers het hiervoor te zeggen krijgen. Nee, nee, nee. Ik wil natuurlijk niet suggereren dat ik dat toejuich. Denk dat niet, Mies. Nee, het, het punt is alleen: moeten wij ons laten overrompelen door onze emoties? Emoties? Het gaat over de principes. Het principe waarop wij jarenlang die krant hebben gemaakt: kwaliteit. En kakenbeker is iemand die dat principe met voeten wil treden. Dit is toch de kwestie op het zuiverst gesteld. Meneer Paardenkoper. U analyseert het altijd zo goed. Wat vindt u daar nou van? Mis, je hebt gelijk. Als de bemoeien van Kakenbeken inderdaad een uitsluitend commerciële opzet ten gevolg hebben. Ja, wordt het ons wel haast onmogelijk gemaakt om hier nog maar één dag te blijven. Ja, zo is het toch? Meneer Jonkind, u zou toch ook niet met zo iemand kunnen werken? Het is haast. Ja, schande dat ik het zeg. Collaboratie met het Nazi-bewind. Ja, voor mij zou het daarop neerkomen. Is je toch? Ik respecteer het natuurlijk mis dat je je besluit zo, zo principieel hebt genomen. En ik vermoed dat diegenen van ons die die principes delen... ...wel niet anders zullen kunnen dan na kort of lange tijd je voorbeeld volgen. Maar ik stel toch voor dat we het nieuws even laten bezinken... ...en tot zo lang op de oude voet doorgaan. We merken het wel wanneer het dan zo mogelijk wordt gemaakt. Nou... Zullen we het hier er maar bij laten? kopen, kan ik je misschien een lift geven of ga je niet naar huis? Nee, nee, nee, dank je. Nee, ik heb vanavond een voorstelling in de Schouwburg en ik zou vooraf nog even met Hilde wat gaan eten in de stad, dank je dan. Oh, doe haar vooral maar goed, hè. Stel ik op. Koper binnenkort weer eens over haar laatste kunstervaring aan de tante voelen. Ze is altijd zo bezielend. André, nou wil ik niet dat je zo pessimistisch doet. Oh, nee. de Deventistisch haast. Ik verbied het, joh. Dan begrijp je me verkeerd, Hilde. Ik ben niet pessimistisch. Hmm. Alleen wat betreft mijn aanblijven op de krant. Zet toe. Verder is er niks aan de hand. Ik zal heus doorgaan met schrijven. Misschien krijg ik nu zelfs meer tijd voor mijn roman. En die bundel literair toerisme waar we samen aan werken... ...blijf ik even opwindend vinden. Dus wat betreft de hoofdzaak, mijn creatieve elan... ...daar hoef jij je geen enkele zorgen over te maken... Maar je aanblijven op de krant toch ook? Het is toch helemaal geen wet van mede en persen dat ze uitgerekend jou meteen aan de kant zullen schuiven? De geloof me, dat is wel een uitgemaakte zaak. Je kan er vergif op innemen dat ik de eerste ben die aan de dijk wordt gezet. Dat is toch duidelijk. En ik vind het absoluut beneden onze vaardigheid om daar domme illusies over te blijven koesteren. Wat, wat, wat moet nou zo'n commercieel blaadje met literatuur? Nou ja, goed, kijk, wat bestaat er... Inderdaad, natuurlijk, een kleine kans dat ze me uit medelijden vragen om een stukken wat te populariseren. En mm -hmm. ik zou daar absoluut ook niet mijn neus voor optrekken. als ik daar überhaupt toe in staat zou zijn. Maar ik kan dat helemaal niet. Dat klopt toch niet? Ze zullen toch in Rotterdam wel enig benul hebben van wie je oh, bent? Overdrijf nou niet, Hilde. Ik heb hier in Den Haag een zekere reputatie, maar die is strikt lokaal. Dat weten die mensen in Rotterdam heus niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik kan u maar het best meteen gaan omzien naar andere employen. Ja goed, ik moet zeggen dat ik het allemaal verfoei. uitgeverijen, de taakken uitgeverij, het museum, de rest van de journalistiek. Mijn hart zit nu eenmaal in het schrijven. Ja, nou ja, het geeft toe. Ik ben de laatste twintig jaar verschrikkelijk verwend geweest. En het is niet reëel om te denken dat dat altijd naar zo blijft. Ja, maar dat kan toch niet? Iets anders maakt me ook helemaal niet meer. André, je moet met ze praten. Ze erop wijzen dat je echt iets vertegenwoordigt in de Dag, Ja, maar. anders wil ik het wel doen. En dan zal ik zeggen, jullie denken verkeerd. Je kunt zo'n kopstuk niet zomaar afstoten. Dat, dat is toch ook niet commercieel? Lieve Hilde, commercie is jouw terrein evenmin als het mijne. En laten we daar in godsnaam trots op blijven. Ja, ik weet natuurlijk, ik weet dat het juist op dit moment ontzettend slecht uitkomt. Mij ook trouwens, He? Onze droom, dat huiskoop op de laan. Ach ja, ja, jij ja, zou daar meer atelierruimte hebben. Dus voor jou is het nog het ergste. Maar ja. nogmaals, nogmaals hele valse hoopkoester vind ik ongeveer het verachtelijkste wat er bestaat. Juist mensen in onze positie moeten de realiteit onder de ogen durven te zien. Ik mis, Ach, een beetje down door de situatie natuurlijk. Helemaal niet, Anton. Totaal niet depressief, als je dat soms denkt. Ik ben juist merkwaardig energiek. In één week drie sollicitaties de deur uit gedaan. Ik had het nooit achter mezelf gezocht. En dan moet je natuurlijk afwachten of er wat van komt... maar het geeft me in ieder geval een prettig gevoel. God, jij stelt iemand toch wel voor verrassingen. Dertig jaar Bataafse courant. Je bent er altijd voor door het vuur gegaan... En nu ineens laat je alles ook weer met een gemak vallen. Het heeft daar iets griezeligs. Hè? Nou ja, je kunt in ieder geval niet zeggen dat je bij de pakken neerzit. Nee, gelukkig niet. Zeg, als ik kijk naar iemand als Trix Soeteman, dan spring ik een gat in de lucht. Want met zo iemand heb je dan toch wel diep, hoor. Diep te doen. Ja, Trix heeft dat niet, hè, dat ondernemende. Vreselijk. Van de week zei ik tegen haar... het is eigenlijk wel prettig, hè... dat je nu ook verder niet hoeft te bedelen voor een vaste aanstelling. Mm -hmm. Ja, dat was uiteraard de reden waarom ze die telefoontjes met Rotterdam pleegde. Maar ze heeft toch een vaste aanstelling? Ach, weet je dat niet? Ze is altijd los medewijkster gebleven, met het oog op de belasting of zoiets. Enfin, weet je wat ze zei? Mies, bedelen kan me niet schelen. Ik was desnoods voor hijstek op mijn knieën gaan liggen. Oh. Maar, maar betekent dat dan eigenlijk niet dat ze van plan is om aan te blijven? Nee, nee, nee. Zo moet je dat niet zien. Trix is behoudend, ze is een tikkeltje gemakzuchtig zelfs. Maar een verraadser is ze absoluut niet, hoor. Niks, hoor. Daar is ze veel te kwaliteitsbewust voor. Zeg, jonkind houdt zich wel goed, hè? Jonkind is echt in vorm. Huh? Jazeker. Ik was erbij dat hij kakenbeken moest ontvangen van de week. Nou, een ijsberg, hoor. En ondertussen blijft hij onverstoorbaar functioneren. Ik heb hem wel eens besluiteloos gevonden. Maar zoals hij zich nu ineens ontpopt... Alle respect. Dus jij denkt echt dat hij opstapt? Ja, natuurlijk. Heb jij daar één moment aan getwijfeld? Nou, Paula zei van de week... ...wedde dat jong kind uiteindelijk blijft zitten. Toen dacht ik even, ja, het zou kunnen. Ach, Paula. Ja, nou ja, sorry Anton. Het, het is je vrouw. Ik, ik weet dat ik het eigenlijk in mijn positie niet moet zeggen, maar... ...Paula heeft soms zo'n akelig goedkoop cynisme over mensen. Ik vind het altijd een wonder dat je er zelf zo weinig door bent aangetast. Ach. Paula meent het goed met me. Ze zei dat alleen maar omdat ze in haar hart eigenlijk hoopt dat hij weg zal gaan. Wat bedoel je nou? Wat zou jij daar dan mee opschieten? Jij zit toch ook voor een blok? Uh, ja, Mies, ik... Ik vind het moeilijk om erover te praten. Ik weet echt niet of ik er goed aan doe, maar... Ik, ik, ik moet het gewoon even kwijt. Paula vindt dat ik, als jong kind opstapt... ...naar zijn plaats zou moeten solliciteren. Nou. Ik zou van de scheiden, Anton. Ik vind dat nu echt het moment is aangebroken dat je van dat mens af moet gaan. Nou, kom, doch, weet dat toch serieus, Mies. Je weet toch hoe het zit. Ja, ja, je neemt het weer voor erop. Maar dit vind ik mensonterend. Zie je dat dan niet? Het valt me van je tegen, Anton, dat je niet meteen uit je vuil springt. En dat je me dat hier doodgemoedereerd komt zitten vertellen. Maar Mies... Dat is toch mensonterend, Laag, gemeen. Met wie denk je dat je eigenlijk een verhouding hebt? Ik zei toch niet dat ik het zou doen? Het idee zou ook niet in me opgekomen zijn. Nee, zeg, stel je voor. Trouwens, je weet toch zelf veel te goed dat je er helemaal niet geschikt voor zou zijn? Nou, het zou één grote leidensweg voor je worden. Jij bent nou eenmaal... Een kamergeleerde. Ja, Mies, ik weet het. Dat heb je me nou al honderd keer verteld. Irriteert het je, Anton, als ik je zo noem? Ik bedoel, positief. Maar jij schijnt nou ineens te denken dat dat ik je er laag mee wil neerzetten of zoiets? Natuurlijk bedoel jij het positief. In jouw waardeschaal. Je prijst me altijd de hemel in omdat ik zo weinig ambitie heb. Maar hoe weet je dat eigenlijk? Jij hebt dat toch een goede dag als een axioma aangenomen... en er nooit meer één moment bij stilgestaan... dat ik natuurlijk toch ook een bepaald kwantum... van die verwerpelijke eigenschap in huis moet hebben. En ermee zien uit te komen. Maar op die manier... Anton, dit is pure zelfmisleiding. Je krijgt onherroepelijk de kouds op je kop. God, Wat heb ik trouwens vanavond last van migraine. Je zei zelf al dat ik bleek zag. Het is mijn migraine, Anton. Vat het alsjeblieft niet verkeerd op mij. Zou je weg willen gaan? Ik moet alleen zijn. Algemene dagblad, Unie. U spreekt met mevrouw Soeteman... Kunt u me doorverbinden met de heer Kakenbeken? Een ogenblikje, mevrouw Soeterman. Met ik Kakenbeken? Uh, hier is mevrouw Soeterman voor u, meneer Kakenbeken, van de Betaafse Courant. Ze heeft al vaker gebeld, weet u wel. U bent er zeker weer niet, hè? Nee, voor die vrouw niet, nee. Mocht er een paardenkoper bellen, dan ook maar aanbevolen. Paardenkoper, zei u. Uh, moet ik dat noteren of zo? Nee, Joost, die belt niet. <laughs> ik maak maar een grapje. Oh, goed, meneer Kakenbeken. Een grapje, was het maar een grapje. Hoe pak ik dat nou toch aan met die kerel? Ja, het begint toch om te spannen, Hij sterk informeert er wel niet iedere keer na als ik hem zie, maar ik merk soms duidelijk aan zijn toon dat het bij alles meespeelt. Die twee keer dat ik een speciaal voor naar Den Haag ben geweest, in de hoop dat ik hem tegen zou komen en apart nemen. Niet direct grote successen. De vorige week, toen ik dan even een glim van hem opving aan het einde van de gang... Ik wist zeker dat hij mij ook in de gaten had. Was hij een seconde weg. Heel schichtig, net of hij aan de haal ging voor een melaadse. Trouwens, wat Jongkind me overbriefde... wat hij gezegd zou hebben tijdens een van hun vergaderingen... was ook niet bemoedigend. Ik heb het meteen geweten, het zal me niet lukken. En de zaak wordt me weer uit handen genomen. Ja, want als ik nou toch terugdenk... aan een van die keren dat ik hem in dat tijd uitgebreider gesproken heb... ik was ook niet tactvol. Ik had het moeten weten, want wat deed ik met mijn stomme hersens? Ik gebruikte het woord smeuïer. Eigenlijk is dat ook de keer geweest dat ik besefte... ...dat ik dat toch ook niet teveel als stopwoord moest nemen. Want wat gebeurt? Paardenkoper krijgt ineens iets hulpzoekends in zijn ogen. Trekt Wit weg, grijpt zich vast aan een stoelleuning. Ja, ik bracht dat eerst totaal niet in verband met iets dat ik gezegd had. Ik dacht eerst dat hij echt fysiek onwel was... Nee, dat was een grote blunder. Er was ook iemand bij. Wie was dat toch? Was het Mies Koets? Nee, wel een vrouw. Schoot op hem af, pakte zijn arm en legde hem om haar schouder. Alsof ze met een oorlogsgewonden te maken had. En zei toen ze hem afvoerde... God, meneer Kakenbeke, dat had u nou echt beter niet kunnen zeggen. Ik zei, wat dan? Ze zei... Het wordt smeuig dat u in de verlicht. verlicht. Voor mij is het niet zo'n punt. Ik ben waarschijnlijk wat meer geponserd tegen dat soort jargon. Maar op de kunstredactie kan het echt niet. Trick Soeterman, die was het. Daar scheen hij erg op gesteld te zijn. Wacht eens, Trick Soeterman, die. Ik ben nog geen seconde aan gedacht. Joost. Joost. Ja, meneer hè? Ja, is die mevrouw Soeterman er nog? Nee, Godak niet. Ik heb haar net van me afgeschud. God, wat een vasthoudend type. Ik heb nu maar gezegd dat ze u voorlopig niet hoeft te bellen, omdat u erg ambulant bent. Ja, haar nummer. Heeft ze haar nummer gegeven? Nee, meneer. Joost, luister naar me. Ik moet dat mens nu zo snel mogelijk spreken. Ja? Dus zoek haar nummer op en bel me zodra je er hebt. Sorry hoor, dat ik zo zit te zuchten. Ik heb gewoon een hoofdvol houtwol en lood in mijn vingers. Het is een nare tijd voor ons allemaal, Trix. Je bent echt niet de enige. Maar nou, over jou toch niet? Jij was toch zo positief over je weggaan en je sollicitaties? Ja, dat ben ik nog. Meer dan nooit zelfs. Ik ben niet negatief tenminste, maar... Oh, het is vreselijk. Daar <laughs> nou zit jij ook te zuchten. Alsof je een zware ziekte onder de leden hebt. Oh, of je zit soms niet met Anton? Ik wil hem nooit meer zien. Oh, dat heb ik alles eerder horen zeggen. Maar deze keer is het menens. God, Trix, ik ben zo kapot. Moet je horen, zou je het erg vinden om vanavond even bij me langs te komen. Ik moet met iemand praten. Ik ben natuurlijk niet, kind. Ho ho hoewel, vanavond is een beetje moeilijk. Je, je kan er nou niets over zeggen, zeker? Hè? Nee, nee, het is echt discreet. Trix, je moet me beloven dat je er tegen niemand een woord over zegt, maar Anton heeft me zo geschokt. Ik, die altijd dacht dat hij solidair was met mij, met ons en met de krant. Ik heb er geen woorden voor, maar hij is eigenlijk gewoon een overloper. Wil hij blijven? Ja, nou ja. Het is eigenlijk nog veel erger. Maar nee, dat ga ik je toch echt niet hier zitten te vertellen. Ik weet ook eigenlijk niet of ik je mag zeggen. Nog erger? Misschien is het wel het allerergste voor hem als hij hier weg moet. Hou je daar wel rekening mee? Dat ben je die tricks. Je houdt hem de hand boven het hoofd. Ja, nou ja, ik weet wel dat jij zelf ook erg veel moeite hebt met afscheid nemen, maar puntje bij Paaltje zou jij toch nooit blijven, dat weet ik zeker van je. Ik weet zeker dat jij geen verraadster bent. Juffrouw ja. Koets. Algemene dag dat u niet. Is mevrouw Soeteman bij u? Wie? Uh, oh ja, één moment. Tricks, het ADU voor jou, voor mij, Dat je ze niet spreken. Ik zeg wel dat je dat niet bent. Het uh, spijt me nee, niet. Nee, mevrouw nee, Soeteman nee, is nee. niet. Nee. Ja, uh, ja, ja, mevrouw Soeteman hier. Ja, ik ben er wel. Ik kom net binnen. Ik geef u meneer Kakebeke. Kakebeken? Wat? Mies, zou je het heel erg vinden om even de kamer uit te gaan. Dit gesprek is nogal vertrouwelijk. Kakebeken? Mies, blijf me nog niet zo stom zitten. Aangapen. Mevrouw Soeteman. Mevrouw Soeterman. Uh, ja, uh, meneer. Uh, een ogenblikje. Wie staat uit? Het is kakebekken, hè? Dat had ik nooit van je gedacht. Het is volgeluk. En je hoeft vanavond echt niet bij me te komen hoor. Nooit meer. <lacht> Hallo, meneer Kakerbeker. Ah, mevrouw Soeterman. Oh, Prep uw stem te horen. Ik zit al een hele tijd achter u aan. Ja, sorry dat ik u zo lang moet laten wachten, mevrouw Soeterman. Ik zou u graag eens onder vier ogen spreken. Liefst zo snel mogelijk. Morgen. De lunch. Schrik dat? Oh, lunchen. Ja. Nou, uh, ja. wat denkt u van het visrestaurant vlak bij de Batafs om de hoek? Nou, ik moet morgenmiddag toevallig toch in Rotterdam zijn. Laten we elkaar daar dan zien. Uh, de taverne? Goed, de taverne, half één. Een glaasje wijn, mevrouw Soekenman. Ach, hm. vooruit. Een glaasje wijn. Zo. Alsjeblieft. Dank u. Wat uh, wordt er hier toch veel gebouwd, hè, met die kakenbeken? In Rotterdam bedoel ik. Ik sta er iedere keer weer van te kijken. Ja, mevrouw Soeterman, ik ben iemand die graag snel door de point komt. Ik heb meestal weinig zin in urenlange beleefdheidspraatjes. Heel direct. Hou ik ook van. Hm. Goed, mijn vaste aanstelling dus. Oh, die wil ik nu graag, hoor. Eerst niet, maar nu wel. Wat er ook gebeurt, ik blijf de krant trouw. Kan me niet schelen wat ze ervan zeggen. Ja, posten. Oh. Ja. Nou loop je iets te hard voor stapel. Ik wil graag mijn best voor u doen, maar ik kan u niet beloven dat u zonder meer kunt aanblijven. Daar zult u toch bepaalde dingen tegenover moeten stellen. Maar ik heb mijn speciale band met het Haagse publiek. Hm. Daar moet u aan denken. Het zou een hele grove tactische fout zijn als u iemand als mij zomaar aan de kant schoot. Nou, die band van u met het Haagse publiek is maar een heel kleintje, mevrouw. Zeker in verhouding tot wat iemand als de heer Paardenkoper in de loop van de tijd heeft weten op te bouwen. Ja, god nee, dat zeg ik ook niet, maar... Dat is toch ook niet met elkaar te vergelijken. Maar ik heb toch... Een... U bent goed bevriend hè, met meneer Paardenkoper. Uh, heel collegiaal, ja. Altijd aardig. Mag dat niet? Ja, oh. uh, Ik kreeg in dat tijd de indruk dat hij nogal op u gesteld was. Is dat niet zo? Uh, jawel, ja. God, ik doe ook wel eens iets voor kunst. Uh, hij heeft geen hekel aan me. Uh, wat wilt u eigenlijk van meneer Paardenkoper? Heeft u de indruk dat meneer Paardenkoper omkijkt naar een andere betrekking? Ik weet het niet met zekerheid, maar ik neem aan van wel. Ja, die man kan natuurlijk zo overal terecht. Ik neem aan dat dat geen enkel probleem is. Ah, u denkt dus niet dat meneer Paardenkoper zal willen blijven? Ook niet als u zich daar met uw invloed voor zou ze willen inzetten. Invloed? Oh, ik heb toch geen invloed op die man... Nee, ik denk dat u dat maar beter kan vergeten, meneer Kakenbeker. Dat doet hij niet. Hij blijft in geen geval. Oh, nou, dat is dan jammer, mevrouw Soeterman. Want dan kan ik kort zijn. Dan hebben we u hoogstwaarschijnlijk ook niet meer nodig. Wat, wat bedoelt u? Wat, he, wat heeft dat met elkaar te maken? Oh, wacht eens. Ja, ah, ik begrijp het. Ik denk dat ik het begrijp. Mag ik het zeggen? Mag ik het formuleren wat ik denk dat u bedoelt? Ja, doet u eens een gooi. Heb ik het goed als ik zeg dat u meneer Paardenkoper wilt houden aan de krant? Ja, is dat zo? En wilt u van mij dat ik hem probeer over te halen? Is dat zo? En dan kan ik ook blijven? Dat is waarschijnlijk ongeveer wat u door het hoofd speelt. Is dat zo? Wat denkt u? Zou het u lukken? Hmm, eens kijken. Dat zal, uh, dat zal heel, heel moeilijk zijn. Maar als ik er heel goed over nadenk, dan heb je kans. Ja, ik denk eigenlijk dat als er iemand is die bij meneer Paardenkoper iets zou kunnen bereiken... Ja hoor, uh, misschien bent u bij mij dan toch aan het goede adres. Weet u het zeker? Zo even zei u dat u geen invloed op hem had. Kijk, niemand heeft invloed op meneer Paardenkoper. In eigenlijke zin had ik dus gelijk. Maar zoals ik u zei, ik zou het geen invloed willen noemen... wat ik heb op André Paardenkoper. Maar luister doet hij wel namelijk. Het is voorgekomen dat hij naar me luisterde in het verleden. En het zou heel goed kunnen dat dat nog eens een keer gebeurde. Al is het natuurlijk de uiterste omzichtigheid geboden. Mag ik dan was dat glas heffen op uw succes? Proost, meneer Kakenbeek. God, wat een situatie opeens. Ja. Hé, hey, ik weet het niet hoor. Nou ja, ik zal mijn best doen. Er zal niet veel anders op zijn. Zo. Hier is je Oh, heerlijk dankjewel. Kom je om een uur of half die nog even beneden, André? Trik Soeterman zou nog langskomen. Trik Soeterman? Wel weer? Die is, die is hier net de vorige week geweest. Ja, ik begrijp het ook niet, maar ze drong zo aan. Ja, ze wil geloof ik graag iets weten over Flaubert. Flaubert? Hm, daar is op het ogenblik nogal mee bezig. Oh, uh, ik vond het anders de vorige keer helemaal niet gezellig. Heel anders dan anders. En, had je nou ook niet het gevoel dat ze me voortdurend steken onder water zat te geven? Dat had bijna ja. iets strijterends. Iets, iets, iets, iets ja, dat zei je, maar uh, zo kwam het bij mij niet over. Oh, ik vond het evident ja, wat ze nou bedoelde. Dan, dan dan weer zat ze te insinueren dat ik wel geen ander werk zou vinden. En, en dan dat ik waarschijnlijk voor mijn goede fatsoen niet hier bij de krant kon blijven. Hm. Zeg, je hebt er toch niks over gezegd, hoop ik. Maar over? Nou, dat ik uh, heel wat voor over zou hebben als ik gewoon hier kon doorgaan. Nou, oh, natuurlijk niet, André. Ja, doe me een plezier en zeg maar dat ik het uh, te laat hoorde dat ze kwam. Ja. Ik, heb, ja, ik heb geen zin om me weer allerlei beledigingen te laten aanleunen. Hm. En als ik je raad mag geven, werken dan zo gauw mogelijk de deur uit. We hebben op het ogenblik wel iets anders aan ons hoofd, hè? Even een tussentijdse balans, Kakenbeke. Mies Koets gaat dus weg, good riddance. En ja hoor, jong kind ook. Van der Wallen moet van nu af rustig aandoen voor zijn hart. Hij wil niet eens een afscheidsreceptie. Mooi, hoeven we daar ook niet naartoe. En dan heb ik hier een brief van die redacteur buitenland. Hoe heet die? Uh, Kolderwey. Een brief van Kolderwey? Gaat die ook weg? Nee, die solliciteert. Wat vind jij van hem? Denk je dat hij je aan kan, als hoofdredacteur? Nou, dat zou ik niet op stel een sprong willen beweren. Ja, dus, uh, zou ik eerst even over moeten nadenken. Nee. Hoe lang denk je dat dat gaat duren, dat nadenken? Ja. Want één ding moet me even van het hart kaken, beken. Ja. Je neemt wel overal ruimschoots je tijd voor. Over twee maanden moeten ze daarvan start als ochtendblad. En hoe ver zijn we nou eigenlijk gevorderd? Jawel, ja, eigenlijk... je weet precies wat ik bedoel. Het moet er nu maar eens uit, kerel. Wat heb je bereikt? Ja, ik heb u meteen gezegd dat het een heksentour zou worden. Maar dat in aanmerking genomen, denk ik nu toch eigenlijk wel op de goede weg te zijn. Heb je hem gesproken, die paardenkoper? Nee, dat nog niet. Maar wel een hele goede vriendin. Uh, er is dan namelijk op die krant nog een paardenkoper in het klein, mevrouw Soeterman. Die ook een enorme band heeft met het Haagse publiek. En dat is een hartsvriendin van paardenkoper. Haar heb ik willen te stikken. Ze is hard bezig om hem te bepraten... Gisteren zei ze nog dat het nu de goede kant op ging. Soeterman, dat is toch de moderedactrice? Ja. Heeft hij daar iets mee? Ja, ik meen van wel. Maar hoe gaat dat dan? Die mevrouw Soeterman zal dan ook wel willen blijven. Kunnen we haar eigenlijk gebruiken? Ja, dat lijkt me wel. Ze is absoluut een abonneebinder. Zij het in mindere mate dan Paardenkoper zelf. Hoe lang gaat het duren, denk je, voor ze Paardenkoper heeft omgepraat? Ja. ja ik ben namelijk ook zelf al aan het verzinnen geslagen. Een beetje kinderachtig idee misschien. Je moet maar zeggen wat je ervan vindt. Hmm. Een van mijn dochters, de jongste, heeft namelijk schrijversaspiraties. Hmm. Ik heb al een balletje opgegooid en ze zou het geweldig vinden... als paardenkoper eens iets van haar zou willen lezen om een waardeoordeel te geven. We zouden dat dan als aanleiding kunnen gebruiken om eens een keer met hem te gaan lunchen. En het is toch niet helemaal onmogelijk dat we deze gevoelige ziel... in de loop van het gesprek ook van onze eigen plannen in kennis kunnen brengen. Wat vind je? Goed plan. Maar ja, misschien toch iets te doorzichtigen. Die man is uiterst intelligent. Weet u wat, ik ga die mevrouw Zoeterman nog eens even achter de broek zitten. En haal dat niks uit, dan hebben we uw idee altijd nog achter de hand. Het huis aan de ruigeroklaan staat nog altijd leeg. Weet je dat, André? Oh ja? Huh. ja? Is dat zo? Ik was er even vanmiddag. Wat ligt er toch enig. En toen ik door die kamer liep, had ik zo'n vreemde gewaarwording. Ja, ja. Ik moet het je even zeggen. Ik wist ineens zeker dat ik daar toch op een goede dag zou wonen. Vreemd, vind je niet? Ja, maar dat doet niet bij mij, Hilde. Dan moet je maar een ander zoeken... Hè, die wel capabel is om met jou daar in je troonpaleis te gaan wonen. Oh, nou, André. Luister nou eens. Ik heb nagedacht. Ik denk dat het ontzettend goed zou zijn als ik eens naar Rotterdam zou gaan. Naar dat hm? ADU Die kakenbeker, die heistek. Om het gewoon te zeggen. Zeggen? wat zeg je in vredesnaam? Nou, dat je goed bent. Dat ze je moeten houden. En dat het bovendien haast onfatsoenlijk is om je zo lang op sleep te houden. alsjeblieft, Hilde. Het nee, is toch zo? Ze hebben nog helemaal niets laten horen. Daarom vind ik trouwens ook dat ik het best kan doen. Als jij het dan zelf niet wilt. Omdat het mij toch heel normaal lijkt dat iemand klaarheid wil over zijn situatie. Nee, nee, nee, nee, nee Hilde, ik, ik, ik wil niet dat je dat doet. Nee, kijk, in de, in de eerste plaats ben ik heus wel van plan zelf binnenkort een balletje op te gooien. Maar ik wil het zo lang mogelijk uitstellen, dat is toch begrijpelijk. Ik heb geen zin om die klap op mijn kop nog maar, maar één week eerder te incasseren dan strikt noodzakelijk is. Drink dan ook. Ja, dankjewel. En dan, als je dat zou doen, ze zouden het ridicule vinden. En dat zou het zijn ook. Trick oh, Soeterman zei... A A Trick Soeterman, Is hij nou weer hier geweest? Nee hoor, ik laat hem nou ook niet meer binnen. Ik heb een geweldige hekel gekregen aan dat insinuerende gedoe. Ik was ook eigenlijk van plan om het ronduit tegen haar te zeggen, maar dat hoefde niet, want uh, ze merkte het zelf. Nou belt ze alleen nog maar op. Ik kan uiteraard uh, moeilijk de horen op de haak smijten. Hoewel ik er wel zin in heb. Jawel, maar uh, maak dan je zin af. Een zin? Ja. Je zei, Trix Soeterman zei... Oh ja. Ze zei, ik heb de indruk dat ze in Rotterdam enorm met meneer Paardenkoper in hun maag zit. Ja, nou, zie je nou. nou. Dat wil toch niks zeggen van zo'n mens. Maar ik, ik dacht toch, het wordt nu gewoon tijd om iets te ondernemen te meer, omdat je sollicitaties tot nu toe op niets zijn uitgedraaid. Laat, laten we er alsjeblieft over ophouden, Hilde. Ik kan er nu even niks meer over horen. Goed, goed. We moeten je zenuwgestel sparen, ik weet het. Ja, je, je doet het niet, hoor je. Je gaat er niet naartoe. Nee, en dat gevoel van vanmiddag in de ruigroklaan, Ach, ik ben het eigenlijk weer kwijt. Ik denk dat het ook nergens op sloeg. We zullen er nooit wonen. Zegt die man geeft niks om geld, maar weet je dat ik dat gewoon niet geloof? Als wij hem wel nou gewoon het, het driedubbele bieden van wat hij heeft... nou, dan moet het toch wel heel raar lopen als hij dan zijn poot stijf heeft. Oh, nee. Doe dat, dat alsjeblieft niet. Dan zijn we hem definitief kwijt. Ja, maar wat ik ook zo raar vind... die ontslagbrief van hem schijnt nog steeds niet binnen te zijn. Of hou jij hem soms achter? Ik hoop niet dat u dat serieus meent. Overigens zei Trick Soeterman dat zijn vrouw aan de telefoon had gezegd... Ja, want dat Echtberg is nu bezig met een boek. En ze willen niet gestoord worden, hoger telefonisch. Maar volgens Trik Soeterman, dus. is hij in druk gesprek met een uitgeverij. waar ze hem uiteraard graag willen hebben voor een verantwoordelijke functie. Ja, nou is het welletjes geweest, Kakenbeeker, met die mevrouw Soeterman. Ik geloof daar niet meer in. We gaan nu mijn plannetje uitvoeren, mijn eerste plannetje. Uh, wat denk je, moet ik dat werk van Astrid direct toesturen of hem eerst voor een lunch Nee, hey, niks ongevraagd opsturen, meneer hashtag. Ik weet zeker dat zo iemand overladen wordt met manuscripten en hij is in staat om het parkeer aan de post terug te sturen. Goed. Dan gaat er vandaag een brief uit met een nederige smeekbede om ons onder het genot van een kreefje te willen aanhoren. Hilde, zal ik opnemen of doe jij het? niet opnemen. Ik weet zeker dat het Rick Soeteman weer is. Kan toch net zo goed iemand anders zijn? Nee, nee, ze is het. Ik vertel je toch net wat er gebeurd is. Ja, ja, natuurlijk. Ja, Lacht, ja. He, als jij, zoals je zei, de hoorn op de haak hebt gegooid. Nou, dan zal ze het toch heus niet in de hoofd halen om weer te bellen. Of? Oh ja, misschien om er excuses aan te bieden. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dat wil ik niet uitsluiten. Oh, goddank. Het is al opgehouden. Hilde, maar waarom... Oh. Werd jij nou eigenlijk zo kwaad? Ik vind dat helemaal niks voor jou om zoiets te doen. Ja, ik bedoel, uh, ik Soeterman is tenslotte iemand die ik nog geregeld tegenkom op het werk. Ja, ik vind het toch wel een beetje pijnlijk. Nou, dat heb ik je toch gezegd. Omdat ze weer zo akelig aan het insinueren was. Over die lunch waar het ADU je voor heeft uitgenodigd. Ja, ik had het natuurlijk <tus> beter niet kunnen zeggen, maar ja... Het was eruit voor ik er erg in had. En weet je wat haar reactie was? De schoft, speelt hij het nu zo? Ja, hm? het spijt me wel, André. Toen werd ik zo razend, ik kon niet anders doen dan de horen op de haak gooien. Ja, ja, ja goed, maar het is, ja, het is toch wel een beetje een vervelende situatie. Je had het toch niet moeten doen. In de eerste plaats vertelt ze het verder op, op de krant. Ook over die brief die ik gekregen heb van de RDU. Ja. En, en bovendien, hoe weet jij eigenlijk of er zoveel te juichen is over die uitnodiging? Ik heb me af te wachten hoe ze dat allemaal ontpopt. Het kan nog heel anders lopen dan jij denkt. Onzin, André. Ze gaan je niet inviteren voor een lunch als ze je willen ontslaan. Nee, dat is nu van de baan. Daar geloof ik niet meer in. Ja, ja, jij met je onverwoestbaar optimisme... je ziet jezelf natuurlijk alweer op de ruighooglangen. Ja, precies. Nou ja, nou, Hilde, stel je dat er toch eens hemelsnaam niet te veel van voor. Als ze me houden, wat ik dus niet geloof zullen ze ongetwijfeld niet nalaten mijn salaris te reduceren. En, en, en zal ik vast en zeker na twee maanden toch mijn ontslag krijgen... omdat ik nu eenmaal niet populair genoeg schrijf. Ja, en dat ook niet kan. André, nou moet je ophouden, hoor. Het heeft geen zin continu een voorschot te nemen op je ellende. Maar ik heb je toch verteld over de ontwikkelingen op de krant. de ontslagen van de anderen hebben ze in Rotterdam al te gretig geaccepteerd. Een paar mensen die dan bij de gratie gods mogen aanblijven... hebben ze inderdaad op hun salaris gesnoeid... En ik voorspel je dat dat ook met mij gaat gebeuren. Hier, en die arme trik Soeterman laten ze... Arme Soeteman. Ja, Hilde. Ik heb net op de krant gehoord dat ze die vrouw voortdurend in onzekerheid laten of ze nu wel of niet mag blijven. Ja, ze schijnt daar onbeschaamd gebedeld te hebben. He? Het zit namelijk zo, ja, het zit namelijk zo dat ze geen, geen vaste aanstelling heeft. Wat? Ja, André, nou ga je toch te ver. Ga je het nou voor trik Soeterman opnemen? Terwijl ze ons al weken aan het zarren is. Ja, maar... Ik heb bedacht dat dat er misschien wel achter kan zitten. Volgens mij, Hilde, is ze een beetje in de war. Ja. Ik, ik had het er al met je over willen hebben, maar... Ja, ik, kom, ...ik zit op het ogenblik ook erg met mijn hoofd bij Montaigne. Ik geloof er niets van. Nee, André. Dan zou ik niet zoveel overleg horen in de stem. Berekening, kou opzet. Vanavond ook weer. Dat was niet de toon van een getroubleerd mens. Ja, maar om nou nog eens even op die brief terug te komen. Ik, ja, Ik ben bang... Dat me echt niet veel goeds boven het hoofd hangt. Nu ben ik het zat, André. Ik heb er genoeg van. Altijd die negatieve instelling van je. Het is alleen maar zwartgallig willen wezen. Maar eigenlijk vind ik het gewoon slap van je. Ik zou haast mijn respect voor je verliezen. In plaats van dat je een beetje bereid bent voor je eigen waarde op te komen. Ik kan er niet meer tegen. Ik, ik, ik wil je niet meer zien. Ik ga naar bed. In de logeerkamer. Wilde. deur voor mijn neus dicht. Is in 18 jaar niet gebeurd. Ook dat nog. Half elf, wie kan dat nou nog zijn? Nou ja, even kijken. Oh jee. Hilde, Hilde, Tick Soeteman staat voor de deur. Hilde, ik denk, ja ik denk toch dat ik wel even open moet doen. Ze heeft natuurlijk gezien dat er licht brandt. Je doet maar wat je... Ja, maar als ik jou daar nou mee kwets... Dat is al gebeurd. Nou ja, dan ben ik dit zo goed. <truim> Wat een Nou ja, à la guerre, kom à la guerre. André, oh André, gelukkig dat je open doet. Ik moet je even spreken. Er was zo'n pijnlijk misverstand, zo even aan de telefoon met Hilde. Heeft ze ze niet verteld? Ja, ja, ze zei wel iets, ja. Je, je moet me even binnenlaten, André, alsjeblieft. Wil je me even binnenlaten? Ik, ik ben echt zo weer weg. Kom binnen. Is uh, Hilde er niet? Waar is Hilde? Hilde? Oh, God, ja, ik, ik zie er natuurlijk uit als een ruïne. Oh, wat een nachtmerrie. Hilde is niet te spreken, maar, maar ga even zitten, Trix. Kan ik je iets aanbieden? Cognac misschien? Oh, graag. Je ziet er inderdaad uit of je het nodig hebt. Uh, oh, dolgraag. J Jij bent een goed mens, André. Oh, denk nog alsjeblieft niet dat ik jou bedoelde toen ik dat zij uh, uh, schoft. Ik bedoelde natuurlijk die kakenbeken met zijn machinaties. Kakenbeken? Ja, het, het, het, het moet er nu maar uit. Het, het is onverkwikkelijke geschiedenis, maar ik kan het niet langer voor me houden. Nee, ik, ik schaam me ook zo dat ik me überhaupt voor het karretje heb laten spannen. Ah, dank je. Oh, mm. ah. oh, verrukkelijk. Kijk, André, het zit namelijk zo. Vijf voor één. Zou je niet eens bellen, Kakerbeke? Naar zijn huis of naar de krant? Wat een vraag. Allebei als het nodig is. Zegt ik vind het wel impertinent. We zitten wel bijna een half uur te wachten. Jij hebt die afspraak toch wel goed gemaakt? Hm? Natuurlijk. Maar ja, het is wel een verstrooid iemand, hè. Hij heeft misschien begrepen één uur. Maar ik geloof daar niks van. Het is om ons goed in te wrijven dat hij op ons neerkijkt. Overigens wel vreemd voor een francofiel. De stiptheid is de beleefdheid der koning en dat Franse spreekwoord schijnt hij niet te kennen. Als het één uur is, bel je, kakerbeke. Daar is hij. Hm, zie je wel. Heel veel water hoor, heel zelfverzekerd. Ah, meneer Paardenkoper, we dachten ja. even dat u misschien een ongelukje had gehad. Ja, meneer Paardenkoper. Een ongelukje? Hoe dat zo? Nou, niets, u bent wat aan de late kant. Maar gaat u zitten. Dank u. U wilt misschien meteen een aperitief? Een droge vermoed graag. Ja. Oh, hoor, nee. een vermoed. Goed droog. En uh, brengt u binnen de kaart. U bent aardig aan het huishouden, hè, he, op de Bataafse Courant. U begrijpt waarschijnlijk wel dat ik daar niet veel sympathie voor kan opbrengen. Pijnlijk. Uiteraard, ja, dat vinden wij ook. Uit louter weerzin ben ik er nog niet toe gekomen mijn ontslagbrief in te dienen. En daarom vind ik het prettig dat ik dat nu mondeling kan doen. Meneer, Ik dank u, ober. Aardig restaurant. He. Komt u hier vaak? Oh, nu en dan, meneer Paardenkoper. Wacht even. Meneer Paardenkoper, mijn jongste dochter is een groot bewonderaarster van u. Oh, ja? Ze heeft zelfs schrijversaspiraties en heeft me gevraagd, omdat ze weet dat wij elkaar kennen, of u niet eens naar haar pennenvruchten zou willen kijken. Nou, uiteraard tegen betaling, hoor. Dat zeg ik er dan niet bij, maar u hoeft het natuurlijk niet voor niets te doen. Als uw dochter talent heeft, meneer Heistek, doe ik het uiteraard voor niets. En als ze het niet heeft, hou ik op met lezen naar de eerste Alinea. Heeft u iets bij u van uw dochter? Wat is het? Poëzie? Proza? N.S.C.? Het is een roman, meen ik. Een kleine roman. Ja. Een novelle, eigenlijk. Nee. Wacht. Ik zal het u geven. Dank u. Nou, ik kijk meteen even, als u het goed vindt. Ik zie zoiets altijd onmiddellijk. Ja, ja. Het... Oh. heeft, geloof ik, wel iets. Ik neem het in elk geval mee. Nou, ja, dat is geweldig, hè? Met een hijstekker, yeah. ja. Astrid zal door het dolle heen zijn. Oh, maar laat ze zich niet meteen van alles in de hoofd halen, meneer Heistek. Literaire carrière is geen wissewasje. En het is maar helemaal de vraag of de uitgeverij, waar ik voor lees het ook, inderdaad, zal gaan uitgeven. Zoiets hangt niet alleen van mij af. Al legt mijn stem wel gewicht in de schaal, natuurlijk. Ja, is dat dan helemaal in uh, kannen en kruiken met die uh, uitgeverij? Ja, ik hoorde dat u het met z'n onderhandeling was. Dat lezen doe ik al lang. En nu heeft men mij inderdaad een mooie positie aangeboden. Maar ik hou het nog even in beraad. Omdat mij ook van andere kanten... Enfin, u begrijpt? Ja, ik begrijp het. Een mooie positie, zegt u. Mag ik eens vragen, waar komt zoiets nou financieel op neer? Ik hou er niet zo van met cijfers te gooien, meneer Heistek. Ik vind dat een beetje, ja, hoe zal ik zeggen... Vulgair, dat wou u zeggen. Inderdaad, ja. Maar ja, er moet toch zo nu en dan man en paard genoemd worden in een gesprek. Anders blijft alles uh, wel ontzettend in het vagen. Ja, misschien wel, ja. Daar ben ik het ook wel mee eens. Zal ik eens aan een gooi doen? Meer dan u nu hebt? Twee keer zoveel? Nou. Drie keer zoveel? Zo ongeveer. Nou, dat is een uh, mooie promotie, meneer Pijdenkoper. Hm. Alleen, wat ik nog zo jammer vind, hè? Als u nu naar zo'n uitgeverij gaat dan laat ik toch een deel van uw grote talenten bruik liggen. Is dat niet een beetje zonde? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik weet dat het Haagse publiek bijzonder op u gesteld is, meneer Paardenkoper. En dan kunt u natuurlijk met multatuli zeggen, publiek, ik veracht u. Maar u hebt daar tegenover toch ook een soort verplichting. Of voelt u dat niet zo? Ik voel dat inderdaad zo, ja. Maar waar geen akker is, kan men niet zaaien. Maar er is een akker, meneer Paardenkoper. Als de Bataafse Courant een ochtendblad wordt... ...dan kunt u daar toch even goed uw kritisch geluid in blijven laten horen. Ik begrijp eigenlijk niet goed... ...waaruit werd geconcludeerd dat dat niet zou kunnen. Kunnen is één ding, meneer Heijstek. Willen een ander. Ja, natuurlijk. Ik begrijp best, u denkt uh, een andere opzet, uh, commerciëler... ...en dat is waarschijnlijk wat u denkt. Mm -hmm. Ik spreek niet tegen dat dat inderdaad zo is, maar de commercie en kwaliteit hoeven elkaar toch niet in de weg te staan. Trouwens, u bent u zelf toch waar u ook publiceert. Als schrijft u in het belabberste huis-aan-huisblaadje van Nederland, dan bent u toch altijd de fameuze André Paardenkoper. Tja, ja, dat is een argument waar iets voor te zeggen valt. Tja, zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken. Er zou natuurlijk geen huis-aan-huisblaadje te vinden zijn die... U had zou kunnen betalen, maar wij kunnen dat wel. U zegt dat die uitgeverij u driemaal zoveel biedt als u nu verdient. Ja. Maar dan zou u toch veel liever voor de Bataafse willen blijven schrijven voor hetzelfde bedrag. Ja, waarom eigenlijk niet, meneer pader Ja, ik, ik zou een veelheid van redenen kunnen noemen, meneer Kakenbeke. Maar het zit eigenlijk meer op iets gevoelsmatigs. Ja, ik denk dat ik eigenlijk toch iets materialistischer zou moeten gaan denken. geheel in de geest van de Bataafse zoals u die zich voorstelt. Maar misschien vinden we het goed als ik eerst een blik in de kaart sla. Ik heb opeens een geweldige trek. Ja, maar natuurlijk alsjeblieft. De wijnkaart. En waar is de wijnkaart? Over. Meneer Jonkin. Ik leg het portret van uw vrouw alvast bij de dingen die u mee naar huis wil nemen. Ja, mijn opvolger zou daar weinig aan hebben. Ik moet zeggen, het verschaft me wel wat leefvermaak, dat ze er nog steeds niet uitscheiden te zijn. Het zal een zielige vertoning worden, meneer Jonkind. Dat staat wel vast. Ach, mis. Ik zeg dat nou wel zomaar. Ik weet natuurlijk heel goed dat niemand onvervangbaar is. Zeg, wat is dat tussen jou en Kolderweij op het ogenblik? Ik meen de laatste op die vergadering zo'n eigenaardige spanning tussen jullie op te merken. Ja, blijft hij nou eigenlijk aan nog niet? Hij aarzelt nog steeds, geloof ik. Met kolde heb ik gebroken, meneer Jonkend. Ach, dat spijt me, mis. Het is toch verder dan een kwaaie keel. Maar ja, ik ken je solidariteit met de batasje. Zint je waarschijnlijk niet dat hij niet ook meteen is opgestapt, hè? Ik moet toegeven, daar heeft het wel mee te maken. Nou, deze laars leeg. Nog een heel krawei, hè? Zo'n bureau ontdoen van twaalf jaar hoofdredacteurschap. God, meneer Jongkind, ik ben misschien naïef. Maar sommige mensen op de krant hebben me wel diep teleurgesteld. Ja, aan de andere kant, Mies, het, het is niet voor iedereen even gemakkelijk, hè? De banen liggen niet voor het opscheppen. Als je echt wil, dan vind je wel wat. Ik kan het gewoon niet uitstaan. Sommige mensen hadden altijd hun mond vol over hun kwaliteitsgevoel. En die gaan nu zonder enig weerwerk overstag. Zo iemand als Trix Soeterman. Ik heb de grootste moeite om nog tegen haar te praten. Om te groeten zelfs. U weet het toch dat ze aanblijft? Tja, Ze heeft het schaamteloos rond de bazuind. Nou, des te meer waardeer je dan integere mensen zoals u. En zoals meneer Paardenkoper. Ja, want die zegt niets. Die doet gewoon zijn werk. Maar je voelt gewoon dat hij dadelijk waardig en rustig het gebouw verlaat. Om dan nooit meer terug te keren. Ja, André Paardenkoper... Dat is een echt fatsoensmens, hè. Hm. Een honnet was de Franse zeggen. Gaat u naar die receptie voor zijn nieuwe boek? Van hem en mevrouw Paardenkoper? Ik weet nog steeds niet goed wat ik moet doen. Want daar zullen ook wel weer veel mensen zijn die ik absoluut niet meer wil zien. Laat staan spreken. Maar ja, voor meneer Paardenkoper wil ik toch eigenlijk ook weer niet wegblijven. Weet je wat, mis? Waarom gaan we niet samen? Huh? Ja, ik heb dan wel minder haatgevoelens, je de overlopers, dan jij... Maar ik vind het ook weer niet nodig om dat pontificaal met mevrouw te komen aanzetten. Als wij samen gaan en dan ook niet zo lang blijven, dan bewijzen we in elk geval paardenkoper alle eer. En dan hebben we ook nog wat steun aan elkaar. Nou, ziet u hoe vol het is, meneer hashtag. De hele Haagse mond onder verdrinkse grond zijn pilaar heilig. Ja, ik moet toegeven dat hij heel geliefd schijnt te zijn. zei Zij ik met tegenzin, want zijn arrogantie kent geen grenzen. Als je nou toch weet wat hij mijn arme Astrid heeft geschreven over die roman of novelle, wat is het? Ja, daar vond hij niet veel aan, hè? Helemaal ongelijk kan ik hem eigenlijk niet geven, want ik heb me er ook een avond nog op zitten verkrengen. Maar om dat in zo'n brief zo genadeloos te formuleren. Het schaap was twee weken totaal van de kaart. Nou ja, we hebben het maar te accepteren. Hij weet dat hij een machtspositie heeft. Ja, is het ook als hij zijn speech houdt, maar wel zijn belofte nakomt? Ja, als hij het in zijn hoofd haalt om op dat punt van stek te laten gaan. Na alles wat hij ons heeft afgedwongen... en wat we ook al aan voorschot hebben moeten afschuiven. Hij zal het wel doen. Het is nu toch ook in zijn eigen belang. Oh, kijk aan. Hij neemt bezit van het spreekgestoelte. Dames en heren. Dames en heren. Het genoegen dat mijn vrouw en ik hebben beleefd... aan onze laatste reizen naar literaire bedevaartsoorden... van het Rouen van Flaubert tot het Grenoble van Stendhal en het Ilier van Proest. is kennelijk duidelijk te merken geweest aan de serie artikelen die ik vergezeld van haar pentekeningen er in de Bataafse Courant onder de titel Literair Toerisme aan heb gewijd. Want het succes ervan heeft ons beiden overrompeld. De uitgever Boucher was zo enthousiast dat hij op een bundeling aandrong. En de intekenlijst deed reeds een warme belangstelling vermoeden. Maar nu ik me voor deze tot aan de nok gevulde zaal bevind... moet ik opnieuw zeggen... dit overtreft onze stoutste verwachtingen. Vooral vond ik het prettig te constateren... dat op de bovengenoemde intekenlijst... zoveel abonnees van de Bataafse korant konden worden aangetroffen. En ik vlij me met de hoop, als u mij een kleine ironie toestaat dat hun interesse niet slechts werd gewekt door de korting op de winkelprijs... <laughs> maar toch ook door het verlangen de serie nog eens in alle rust te kunnen herlezen. Veel van die abonnees zijn hier vanmiddag aanwezig... en daarom is het misschien een goed moment om deze cultuurminnaars gerust te stellen. Immers, zoals men weet, gaat de Bataafse courant van een avond een ochtendblad worden... En misschien heeft menigeen zich afgevraagd of dit soort kwaliteitsbijdragen in deze nieuwe opzet nog wel een plaats zullen vinden. Welnu, het antwoord hierop is ja. De veranderingen die de krant uit economische overwegingen zal ondergaan... zullen in geen enkel opzicht het aandeel van de kunstredactie aantasten. Hij zou iets anders zeggen. Dit was niet afgesproken. Even geduld. Hij is nog niet klaar. Ja, zelfs kan gesteld worden dat het traditionele kwaliteitsniveau... van onze krant in het algemeen... binnen een meer aan de eisen van de tijd aangepaste omlijsting... volledig zal worden gehandhaafd. Ik persoonlijk voel het als een eer... ...dat ik de Bataafse ook in haar nieuwe fase zal mogen blijven dienen. Nee, nee, dat kan wat niet. Wat is dat voor domme? Ach, natuurlijk, dat is die lastige tante die juffrouw Koets. U weet al, god niet te geloven. Nu staat ze nog op ook. Gaat ze nog verder roepen? Meneer Paardenkoper, wat valt me dat vreselijk van u tegen? En ik ga nu weg. Meneer Jongkind, ga mee. het nee, als dat maar geen geld wordt. Oh, dan valt ze ook nog lang uit. Ik hoop niet dat ze flauw vond. Nee, gelukkig, jong kind raapt er al op. Nou, paardenkoper schiet op met je verhaal. Dat zo'n man dat nou niet meteen opvangt, hij staat gewoon een adem te happen. Oh wacht, hij op zijn mond weer open. Hij schroef ook weer bij zijn positieve. Ja, dames en heren, ik, uh, ik wens u allen veel leesplezier met literair toerisme. En mij rest nog de directie van het letterkundig museum te danken voor het beschikbaar stellen van deze zaal. Ik dank u wel. Ja, er is later ook nog een borrel bij hem thuis, op de Ruigrooklaan. Wilt u daar naartoe? Het verbaast me dat we zijn uitgenodigd. Dat zijn we niet, maar als wij er eenmaal zijn, kan hij ons te moeilijk uitgooien. Dat risico loop ik niet, Kakerweken. Kom, op naar Rotterdam. U hebt geluisterd naar het vierde deel van de kracht van kwaliteit. Een hoorspel geschreven door Tom Vorstenbos. De rolverdeling. Onder Molenkamp speelde meneer Paardenkoper. Het die verhoogd, mevrouw Soeterman. Paula Major was mevrouw Hilde Paardenkoper. Manon Alving, Mies Koets. Hein Boele, Anton Koldewij. Robert Sobels speelde meneer Jonkkind. Paul van der Lek, meneer Heijstek. En Pieter Lutz, meneer Kakenbeke. Technische realisatie: Henk van der Steeg en Gerard van Iperen. De regie had Hiro Muller. De kracht van kwaliteit. Een hoorspel-fuierton in zes delen, geschreven door Tom Vorstenbos en geregisseerd door Hero Muller. Vandaag het vijfde deel, Hendrik van Lochem Slateres. Aan deze laatste creatie van ons Muller heeft de titel Soirée facile. Een cocktaildress. ...opgewerkt met portuurstof van goud en zilverdraad. Hmm, dat is beeldig, er ja, Zo'n foto van ja, zo eerst doe ik niet met mijn verslag. Schrijft u dat nou meteen na de show, mevrouw Soeteman? Ja, uh, uh, wat zegt u? Ja, ja, dan kan het vanavond nog mee en staat het morgenochtend in de krant. Ah. Dat is het voordeel, nu de Bataafse Courant toch een blad is. Nou, het heeft ook wel nadelen, natuurlijk. Nadelen? Ah, de oh, wel een beetje overdreven. Oh, Otto, blijf maar naar Corenje kijken. Het is nu toch echt 72 en dat is voorbij. In Parijs kotsen ze van Corenje. Zo, nou, dat zit er weer op. Vindt u het een goede collectie? Oh, ja hoor. Ja, ik vind Otto altijd grote kwaliteit leveren. Gewoon de beste van Den Haag. Maar als ik vragen mag... Uh, die nadelen waar u het over had? Hendrik heeft er meer last van, natuurlijk. Maar voor mij is het ook niet altijd leuk. Hendrik? Hendrik van Lochem Slaterens? Ja. Uh, kent u die? Ja. Oh wacht eens. U bent de vriend van Hendrik. Erik Jan, nou zie ik het pas. We zitten hier al een hele tijd gezellig te praten. En ik zweer dat ik het niet in de gaten had. Oh, God, wat een. Hendrik heeft me nog aan u voorgesteld. Toen op het jubileumfeest van de Bataafse Courant. Je heeft kennelijk meer indruk gemaakt op mij dan andersom. Wat lief, dank je. Zeg, maar heb je er echt last van, Erik-Jan? Van die veranderde tijden, die werktijden van Hendrik? Ja, veel alleen s'avonds zeker, hè? Mm -hmm. ja, ga je daar niet goed tegen? Nou, ik moet bekennen, ik loop wel eens met mijn ziel onder mijn arm. Nou, oh, zeg Erik-Jan, ik moet nu naar de krant. En zal Hendrik zeggen dat ik je gezien heb. Bl Blijft u niet wat drinken? Nee, nee. Ik heb eigenlijk tijd genoeg. Nou, <laughs> ja, goed dan. Als jij een droge sherry voor me. Natuurlijk. Natuurlijk. Mm. Dat was lekker, Erik-Jan, die tuinbonen. Zeg, je was vanmiddag op de modeshow van Otto Müller, hè? Oh, heeft Trix Soeteman je dat gezegd? Mm -hmm. Je hebt een verovering gemaakt. Ze was <laughs> helemaal weg van je. Ik vind haar ook ontzettend aardig. Maar of ik dat nou moet doen, van die schouwburg, ik weet het niet. Schouwburg? Ja. Heeft ze je meegevraagd naar de schouwburg? Ja. Hm. Niks voor Trix. Die pap nooit zo gauw aan. Ik heb nog geen ja gezegd. Ik wil eigenlijk weten wat jij ervan vond. Je bent er toch nooit zo voor om intiem te worden met mensen van het werk? Nee, maar nu je veel alleen bent. Ja, ik vind het een prettig idee dat je met Trix Soeterman in de schouwburg zit, dan in Baars. Was je er nog gisteravond? Even maar. Wil je nog wijn? Ja, natuurlijk. Je was laat, hè? Gisteravond. Nogal veel gedronken, hè? Ja. Ik had de pest in. Koelde wij? Hoe weet je dat? Nou, hij heeft nu toch al een paar keer aanmerkingen gemaakt... en je gevraagd dingen te veranderen. Oh, het is niet belangrijk, hoor. Ik kan het wel aan. Ja, ik heb nog steeds een beetje moeite met de nieuwe stijl van de krant. Maar dat zal op den duur wel wennen. Het is toch ook een uitdaging voor je, Hendrik? Laten we nou eerlijk zijn. Ik vind die nieuwe aanpak veel moderner. Mm, ja. Ik ben blij dat die krant een beetje veranderd is. Dat is vroeger toch af en toe ontzettend saai. Nou... Zeg maar, je vindt het dus wel een goed idee dat ik vrijdagavond met Trix naar de Schouwburg ga? Natuurlijk, is gezellig voor je. Zeg, Erik Jan, hm? wees een beetje voorzichtig met wat je zegt. Want Trix Soeterman is wel een kletsmens. Hoe, hoe vind je het, Erik Jan? Geweldig, hè? Ja. Oh, wat een klasse, zo'n Paul Steenberg. Mm. <laughs> het is wel een somber stuk. Maar ja, ik begrijp het wel, ze hebben natuurlijk ook wel eens hun een buik vol van al die comedies. Hendrik zou het prachtig vinden. Mm. Oh ja? Oh, ik dacht dat hij nogal geporteerd was voor humor. Oh ja. Hij heeft toch ook wel eens cabarettekstjes geschreven? Ik, ik herinner me iets, op een personeelsavond in de tijd. <laughs> Hendrik is een beetje aan het veranderen, vind je niet? Vindt hij de sfeer op de krant soms niet meer zo praten? Ja hoor, dacht van wel. Ik hoor hem daar eigenlijk nooit over. Oh, Kolderwijk doet het niet goed. Geen hoofdredacteur, geen leider. Kijk, zo'n zo jong kind, hè. Je kon zeggen wat je wou, maar als het puntje bepaald je kwam, dan er hij toch knopen door. Oh, Kolderwijk. Ach, slap. Hm. Nou, volgens mij ook vreselijk bang voor wat ze in Rotterdam zeggen. Nou ja, moet ook natuurlijk wel en opgejaagd door die vrouw van Paula. Die heeft ambitie, hij niet, hoor. Ja, wat wil je? Het is eigenlijk een kamer <laughs> Wie zei dat altijd. Hm. Ik vond het eigenlijk heel tragisch dat hij zich aanbood toen Jongkind wegging. Maar voor Rotterdam is het natuurlijk wel de juiste man op de juiste plaats. Gewoon, een pion. Ik krijg een beetje de indruk dat u er spijt van heeft dat u bent gebleven. Nou, wow, dat ook weer niet, hoor. Nou, Je moet niet vergeten, Erik Jan, ik heb wel een vaste aanstelling nu. En ze zeggen wel eens dat ik behoudend ben, maar ik ben ook heel erg voor nieuwe wegen hoor. Alleen het gaat niet goed met de krant. Het aantal abonnees blijft zakken, advertenties ook. Ja, het komt door wij. Hey, voornamelijk. Dag Trix! Hé, hey, Paul! Dat is een tijd geleden, zeg. Ik dacht dat jij toneel haatte. Oh, dus mag ik even voorstellen. Paul, dit is Erik-Jan van der Plas. Erik-Jan, Paul bij de Dijk. Uh, ben jij wel eens in huizen geweest, Erik-Jan? Heb je dat prachtige nieuwe postkantoortje wel eens gezien? Nou, dat is van Paul. Ach. Hij is architect. Hallo, Erik-Jan. Ja. Uh, ik ben helaas nooit in huizen geweest, maar uh, als ik er eens kom, dan uh, ga ik meteen postzegels kopen. <laughs> Erik-Jan <laughs> studeert kunstgeschiedenis. Hij ah. weet ontzaggelijk veel van Jugendstil. Nou, Erik-Jan. Daar was jij toch ook altijd zo in geïnteresseerd, Paul, als ik me goed herinner. Geïnteresseerd wel, maar ik weet er niet veel van. Kom, kom, kom, kom. Nou weet je te bescheiden, Paul. Oh, je had toch over die beeldige vazen thuis. Een paar prachtige stukken, dat, dat kleine kannetje, uh, uh, kolenbranden. Niet? Ja, ja, ja, kolenbranden. Zeg, gaan jullie na afloop nog naar dat artiestencafé? Ik moet nu eventjes naar mijn gezelschap, hè? Maar na afloop ben ik tot je beschikking, Trix. Als ik jullie mag uitnodigen voor een glaasje, gezellig. <laughs> nou, doen we, hè, Erik-Jan? Je hebt toch nog wel tijd na afloop? Ja, ja, graag. Leuk. Tot straks dan. Dag. Je zou die fase echt eens moeten zien. Ik, ik nodig ons wel eens uit op een lunch, want hij kookt ook nog goddolig. Gezellig, Erik-Jan. Gaan we een keer naar Wassenaar. Nou. zeg, laten we opschieten, anders moet de hele rij weer voor ons overeind. Onzin van Gerry hoor. Ik weet van een paar kranten dat ze al even zo'n ding op de redactie hebben staan. Zonder dat het ook maar dat afbreuk doet aan de discipline. Het is toch heel gewoon dat je wel eens een pilsje wil pakken als je tot twee uur s'nachts moet werken? Het wordt een chaos, dat weet ik zeker. Als je hier een ijskast gaat zetten, dan wordt het de ene fles naar de andere. En voor je het weet, gaat de kwaliteit eronder leiden. We gaan hem toch niet volstaan met je never en whisky. Nee, geen sterke drank natuurlijk. Maar een pilsje. Een pilsje, daar moet zelfs jouw kwaliteitsgevoel tegen bestand zijn, Hendrik. Oh, dag Nicole. Zeg, dan het verslag van die brand op het neugde einde. Wie heeft dat gemaakt? Heb ik gedaan, Anton. Ja, het is toch niet weer dat plechtstatig of zoiets, hè? Nou, om je de waarheid te zeggen, vind ik eigenlijk van wel. We hebben het er laatst nog wel over gehad. Bij zo'n bericht moet je in de huidige opzet gewoon wat meer bijzonderheden geven. Over de felheid van de brand, de schade, enzovoorts. Dat lezen de mensen graag. Nou, ik had er voor mijn doen al een aardige schep bovenop gelegd. Ja, het spijt me, Hendrik. Mijn ingeboren gevoel voor beschaving moet wel uitzonderlijk zijn. Ik schijn het maar niet te kunnen opbrengen om het geweld aan te doen. Je houdt de eer aan jezelf, Hendrik, maar ik wil je er toch nogmaals op wijzen dat dit uiterst belangrijk voor ons is. We mogen die voorpagina nog steeds zelf maken van Rotterdam en laten we hem dan ook voldoende vullen met Haags nieuws. Adequaat en modern. Anders is het een gemiste kans. Ja, Dirk, wat wou je zeggen? Wat? Wat? Hoe bedoelt u? Ja, god, ja, kijkt zo. Ik dacht dat je misschien iets op je leven had. Nee, nee, nee, hoor, nee. Of, ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja, moet u eens luisteren, meneer Kolderwein. We hebben hier op de redactie s'avonds wel eens strek in een pilsje tussendoor. Dat geeft meteen een heel andere sfeer, begrijpt u? Het is nu zo vaak zo ongezellig, dat stimuleert niet erg. Ja, maar je kunt toch moeilijk van me verwachten dat ik krat pils laat aandrukken? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is ook niet de bedoeling. We willen het hoofdelijk omslaan, maar het gaat erom dat we hier een koelkastje neer kunnen zetten. Dat we niet steeds lauw bier hoeven te lebberen. Ja, het is hier natuurlijk geen kroeg, hè? Vind jij ervan, Hendrik? Nou, nou ik... Hendrik is er tegen. Hij is bang dat het kwaliteitsgevoel eronder leidt. Maar ja, omdat Hendrik kennelijk een teveel aan kwaliteitsgevoel heeft... ...denk ik dat het met name voor hem geen kwaad zou kunnen. Wat denkt u, meneer Kolderweij? Krijgt u misschien eens een wat swingender voorpagina? Nou, wat mij betreft kan die koelkast hier geplaatst worden... ...als jullie het er maar met Hendrik eens kunnen worden. Ja, maar... Uh, Hendrik, kijk niet zo zuur, man. Je moet toch wel eventjes tegen een grapje kunnen. Nou, ik, uh, ik trek me weer terug naar de voorplecht. Ja, dag, meneer Kolderweij. Dag, meneer Kold nou, Hendrik, ik hoop wel dat je democratisch genoeg bent, hè. Hé, hey, ga je weg? Maar we hebben toch nog een half uur? Ik heb een afspraak. Wat vergeten. Maar en dat stuk dan over die brand? Laat Gerry dat maar maken. Zwingend, dat is hem wel toevertrouwd. Tot morgen. Hm. Die heeft helemaal geen afspraak. Die had de pest in. Maar Koldewijn heeft gelijk. Het lukt Hendrik niet erg met die nieuwe formule. Ik heb hem trouwens nooit erg goed gevonden. Vroeger ook niet. Maar nu is hij gewoon af en toe op het randje van tuttig. Dat is niet zo best. Als je bedenkt dat hij nog steeds onze chef is. Een tut als chef. Uit de brand ben je. Ik wou je even zeggen, Anton. Ik vind de voorpagina de laatste dagen uitstekend. Oh. Ik heb het gevoel dat we nu echt op de goede weg zijn. Dank je, Trix. Ja, ik heb nu ook het gevoel dat we onze vorm een beetje hebben gevonden. Als de abonnees en de adverteerders er ook zo over gaan denken... dan zijn we waar we wezen moeten. Oh, maar die komen nu wel weer over de brug, hoor. Ik kan me niet anders voorstellen. Zeg, zijn ze bij het ADU ook tevreden? Uh... Nog iets gehoord uit Rotterdam de laatste tijd? Uh, nou, kijk eens, striks. Toen Jongkind wegging, heb ik natuurlijk wel een bepaalde aanloopperiode geëist. Hè? Ja, ook om te kijken hoe dat zou functioneren. Een groot deel van de krant in Rotterdam gemaakt... en dan elke nacht het zetsel van de voorpagina kunst en uh, natuurlijk jouw rubriek ja, ja. door een bode daarheen laten brengen. Je vraagt je in het begin natuurlijk af of dat überhaupt gaat. <lacht> ja, en dan ik zelf in mijn nieuwe hoedanigheid. Je, je kent me Mies, kende me nog beter. En je weet toch wat die altijd zei. Kamergeleerde. Yes. Nou, was ik het nooit mee eens, Anton. Ik heb altijd gedacht dat jij capaciteit had voor een leidende plaats. Oh. Je deed het als eindredacteur buitenland toch uitstekend. Dus waarom zou je dit niet aankunnen? Dank je, Trix, Dank je. Maar... Uh, Vertel eens, je wilde me iets vragen? Uh, ja, ja, Anton. Uh, je weet dat we in der tijd de eerste kleine krant waren... die een eigen moderedacteur naar Parijs stuurde voor de shows. Ja. En nu is dat er vorige keer bij ingeschoten in verband ja, met die hele overgang. Maar ik wou dat toch wel graag hervatten. Oh. Zou jij het uh, kunnen opnemen met Rotterdam? Of ze er wat voor voelen? Ja, ik weet niet of het niet een beetje prematuur is om er nou mee te komen. Hmm. Ja, aan de andere kant, het maakt de krant ook weer aantrekkelijker, hè, omdat je zelf naar Parijs gaat. Nou, daarom hebben ze me toch gehouden. Ze hebben toch al een paar keer dingen van me overgenomen in de rest van de ADU-pest. Oh, dat is waar, ja. Oh, ja. Dat is natuurlijk ook niet voor niks, hè. Mm. Mm. Nou, prima dan, Anton. Goed, als jij het beste wil aankaarten, fantastisch. O, uh, wat ik je wou vragen. Hoe is het nou met Hendrik? Ik denk beter, hè? Want zoals ik al zei, de voorpagina is een stuk opgeknapt. Ja hoor, op het moment geen klachten. Hij is het volgens mij aan het leren. Ach, eh, Trix. Jij gaat toch naar de zetterij. Vraag even of ze klaar zijn voor Rotterdam. Hallo, Erik Jan. Hallo, Paul. Uh, ik ben alleen, zoals je ziet. Nou, dat heeft misschien ook zo'n charme. T -t Trix komt er zo aan, dus ze moest nog even naar Leiden. Zeg maar, wat een goed huis zeg. Van buiten, tenminste. Nou, oh, de hal mag er ook zijn. Je ja, denkt natuurlijk, architect, moet ik meteen de woonsituatie aankaarten. <laughs> nou, ik laat het je nou ook op slag van binnen zien. Maar beloof me dat je er niks over zegt, want zo fantastisch is het nou ook weer niet. Kom verder. Ja. Nu durf ik natuurlijk ook niks meer te zeggen. Ja. Ga zitten. Dank je, Sherry. Ja, ik ben eigenlijk iemand die nooit een druppel aanraakt voor half zes, maar... Zo. Ja, dan moet je natuurlijk niet bij iemand gaan lunchen. Ik heb aan tafel een hele goede chablis, dus je komt er toch niet onderuit. Toch maar een sherry dan? Ja, oké. Okay. Trix zei dat je hier alleen woonde? Goh, nou, dat lijkt me heerlijk. Er is er zoveel ruimte voor jezelf. Nou, dat valt tegenhoor. Ik ben nog steeds niet helemaal afgekikt op het samenwonen. Ik had een tijdje iemand, of liever gezegd, tijd, vijf jaar. Huh? Nou, en dat is natuurlijk niet zomaar uit je systeem. Hè? Proost. Ja. Is hij dood? Of ging het niet langer? Hij wou proberen sterf te worden in Amerika als danser. Ik heb de hele tijd niks meer van hem gehoord, dus misschien is hij inmiddels wel dood ook. Nee. Nee, dat klinkt onaardig. Ik bedoel het niet onaardig, want ik ben nog steeds dol op hem. Raar dat wij elkaar nooit eerder hebben gezien. Uh, ga je nooit uit in Den Haag? Weinig. Als ik uitga, trek ik meestal voorgebleekte jeans aan en spijkerjekken. Dan schuim ik Amsterdam af. Doe jij het wel? Hm? Ga jij wel uit in Den Haag? Ah, ja. Tegenwoordig wel, ja. Ja, Hendrik, dat, dat is mijn vriend, uh -huh. zoals Trixie misschien al heeft verteld. Uh -huh. Die heeft andere werktijden en nu zit ik s'avonds geregeld alleen. Ja, daar ben ik eigenlijk totaal niet geschikt voor. Ja, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk wat ik bedoel met dat samenwonen. Dat maar ik zelf vind het geloof ik ook heel vervelend. Nou, en dan komt maar bij dat de Bataarse Courant veranderd is. Hij houdt zich groot, maar eigenlijk vindt hij het verschrikkelijk. Hmm. Houdt hij zich ook groot tegenover jou? Ja, nee, nou ja. ja. Eerlijk gezegd is het natuurlijk niet meer helemaal hetzelfde als vroeger. Er verandert iets in, in de sfeer die je samen hebt. Ik weet niet wat nou beter is, dat, dat iemand ongeremd zijn ellende gaat zitten spuien of alles voor zich houdt. Ja, het, het is eigenlijk allebei even vervelend. En dat geldt ook voor mijn houding. Ik hoor dan mezelf steeds opbeurende dingen zeggen die ik helemaal niet meen. Maar ik breng het ook niet op om nou eens echt door te vragen en rood licht te geven voor een permanente klaagzang. Zo, dat zit je wel hoog, hè? Oh, sorry. Ik merk dat ik nu ineens zelf losbarst in gelamenteer. Ja, ja, het zal me wel hoog zitten, ja. Ja, misschien komt het wel door jou. Je maakt het misschien in me los. Zal ik dat als een compliment opvatten, of niet? Ja, dat is best beste voor mijn ego, dus vat ik het maar op als een compliment. Zeg, maar wat moest Riks eigenlijk doen, Leiden? Ogenblikje. Oh, een de Buitendijk? Paul? Ja? Oh, oh, het spijt me vreselijk. Ik haal het niet. Waarom niet? Wat is het, Riks? Nou, oh, het is allemaal uitgelopen. Ze hadden gezegd, op z'n laatste twaalf uur, maar die man is net begonnen met een betoog, dat heel lang gaat worden, oh, dat voel ik nou ja. al. En dan komt er nog een discussie. Uh -huh. Ik zit hier op een congres van vitalisten in de universiteit en, uh -huh. uh, ja, moet verslagen worden. Waarom begrijp ik ook niet, maar ja, moet. Eh, wat jammer nou, Trix. Ik heb een heerlijke flesje Kan ik je daar nog niet mee verleiden? O, gemeen! God, wat zou ik graag naar je toe vliegen. Maar ik, ik moet weer naar die enge mensen. Huh. Zeg, mijn excuus aan Erik-Jan, hè. Ja, ja. Nou, daar, Ik hol, anders raak ik het gedraad kwijt. Dag, Trix. Trix, geloof ik, hè. Tja. Komt ze niet? Nee, je zult het ongetwijfeld afschuwelijk vinden, maar we zullen noodgedwongen met z'n tweeën moeten lunchen. Nou, konden wij eens erg tevreden, hoor. Ik was zo even bij hem en alle lof Hendrik even wat te drinken halen. Ach ja, we moesten er even in komen, uh, Gerry. Eh, Ja? Maak jij nou even dat bericht over die inbraak in de kerk, dan kijk ik even de bulletin van de staatsdrukkerij door. Ja, uh, zal ik vragen of er een foto bij kan? Een foto? Mm. Bij de inbraak? Uh, ja, ja, dat is een goed idee. Ja, zet er maar een foto bij. Hé, uh -huh. hey, wie heeft er je neven in de koelkast gezet? Heb jij dat gedaan, Hendrik? Ik? Je neven in de koelkast? Hoe kom je erbij? Oh, nee, nee nee, nee, nee, nee heb ik zelf gedaan. <lacht> Lekker, ik neem een kopstootje. Gerry? Nee, alleen een pils. Ja, jou durf ik niks aan te bieden, Hendrik. Mm. Maar jij komt straks wel in je trekken in de kroeg. Spreken maar. Nou, dat bulletin, daar staat toch werkelijk nooit wat in. Je bent er altijd in twee minuten door. Zeg, dan ben ik nu eigenlijk klaar. Hm? Uh, Gerry, jij komt er wel uit met die inbraak, en. Uh, Dirk weet ook wat hij doen moet. Ja, hoor. Ja, ik denk dat ik nu maar ga. Het heeft weinig zin om hier nog te blijven plakken. Oh, ja, sorry hoor, Hendrik, maar ik heb begrepen dat we allemaal moesten blijven totdat de krant sloot. En uh, jij gaat nu al een week lang eerder weg, ben je niet bang dat het opvalt? Ach, als het maar goed gaat, wat doet het er toe, hm? Jong kind vroeger ook, had ook vaste regels. Iedereen om 8 uur present. Niemand hield zich eraan. Hield hij een preek, gebeurde het weer en dan, nou ja, je begrijpt het wel. Ja, weet je wat het is? Hm? Ik, ik heb nu even een periode dat ik dat nodig heb, hè? maar dat verandert ook alweer. Hm. Ja, ja, tot morgen. Ja. Ja. Dag. Dag Henrik. Heb je in de gaten wat hij aan het doen is, Harry? De voorpagina is zo goed geworden, dat hij zelf nauwelijks meer wat schrijft. Hij heeft het begrepen, hij laat het ons doen. Oh. Mij bedoel je? Ja, oké, okay, chef, oké. Okay. Ja, maar ik vind het wel een beetje pijnlijk, hoor. Ja. Zou die nou echt denken dat we niet in de gaten hebben? Die denkt natuurlijk, die zijn al lang blij. Trouwens, heb jij gezien hoe die steeds naar die koelkast koekeloert? loert? Ja. Hij spijt, hoor, als haar op zo. hoofd. Hij zit de hele avond naar een porrol te verlangen. Maar hij wil niet overstag, omdat hij de eerste op tegen was. Daarom gaat hij zo vroeg weg iedere avond. Ik kan niet aanzien dat wij iets te drinken hebben, hij niet. We zouden eigenlijk maar eens om salarisverhoging moeten vragen. Nou, Hendrik heeft gelijk. Ik ben al lang blij dat ik veel te doen heb. Je krijgt op deze manier tenminste echte routine, maar ja... Voor hemzelf is het natuurlijk wel funest. Wat denk je, zou hij het echt helemaal opgegeven hebben? Weet je wat ik denk? Nou? Dat hij iets nieuws wil, dat hij iets anders wil worden. Oh ja? Wat dan? Alcoholist. Ja. <lacht> Hendrik? Oh, is Hendrik dan niet? Waar is die? Oh, dag, meneer Wij. Hendrik, eh... Uh... Die is net even naar het toilet gehold. Dat kan best een procedure, hoor. Ja, uh, hij, hij was de hele avond al vreselijk slap en beroerd. Ik uh, dacht dat het een uh, voedselvergiftiging was of zoiets. Ja, dat is beroerd, zeg. Oh, kijk nou, ze staat er, de koelkast. Nou, het was eigenlijk nog niet tot me doorgedrongen. Het is hier nu wel net een kroeg, hè? Nou... Ah, ja, ja, maar de voorpagina swingt, meek Olderweij. Wat hebben we u gezegd? Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, ja, de voorpagina swingt. Nou, dan uh, zal ik maar niet meer op Hendrik rekenen, hè? Zo dringend is het ook weer niet. Dat uh, kan morgen ook nog wel. Oh, oh, je ik kan dat nou zijn. Eh, uh, uh, yeah, ja, Trix Soeterman. Trix, Trix met Erik Jan. Sorry, ik, ik weet het, het is al vreselijk laat, maar, maar er is iets vreselijks gebeurd met Hendrik. Wat, wat dan? Heeft hij een ongeluk gehad? Nee, nou ja, een, een zelfmoordpoging. Wat? Ja, toen ik thuis kwam, het, het, het was afschuwelijk. De GGD, die heeft hem al gehaald. Ik, ik ben ook meegegaan naar het ziekenhuis, maar nu zit ik hier alleen. En ik, ik, ik kan het gewoon niet aan in mijn eentje. Vind je het heel erg dat ik je bel? Oh, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Uh, ho, ho, hoe laat is het? Uh, om oh, half vijf. Uh, uh, zal ik even naar je toe komen? Uh, ja, maar ik moet morgen wel. Oh ja, maar het is pas om half elf. Uh, weet je wat, Erik-Jan? Als je het niet heel erg vindt, uh, kom dan even hier naartoe. Graag, graag, ja. Oh, lief van je. Ik, ik ben er zo. Dag, Erik-Jan. Ik begrijp het niet. Het ging juist zo goed de laatste tijd. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, Coldenwijn had er eerst een zwaar hoofd in of hij het zou halen. Ja, of hij de nieuwe formule aankon. Maar hij had het nu toch helemaal onder de knie. Het werk kan het dus eigenlijk niet zijn, volgens mij. Hoe praat hij er tegen jou over? Ja, hij, hij, hij praatte er niet veel over. Ik, ik moedigde hem ook niet erg aan. Ik geloof wel dat hij het nog steeds moeilijk had. Het zit er zo'n domper op de sfeer. Ik, ik bracht het gewoon niet op. God, ik had meer met hem moeten praten. O, oh, dat kan nog. Hij leeft. Maar nou, ik, ik ga morgen meteen naar hem toe. Beetje positieve benadering. Ik heb dat eerder meegemaakt. Mensen knappen daar zo van op. Uh, waar ligt hij? Geef meteen het nummer van zijn kamer. Maar zal ik morgen niet eerst even gaan kijken hoe het met hem gaat? En dan, dan, dan bel ik je wel even. Ja, natuurlijk. Dat kan ook. Als je naar hem toe gaat, dan, dan moet je niks zeggen hoor. Waarover? Nou, over Paul. Paul? Wat heeft dat er nou mee te maken? Nou ja. Goeie god, eer Jan, het is toch niet zo dat Paul en jij, dat jullie iets samen hebben? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, we hebben elkaar eens een paar keer gezien, dat is alles. E heb je met Hendrik over Paul gepraat? Nee, nee, geen woord. Ja, het was alleen die ene avond dat ik bij Paul was, was geweest, dan, dan, dan toen kwam ik thuis. Ja, ja toen was hij net toevallig vroeger dan anders. Ik, ik zei dat ik naar de kroeg was geweest, maar die had hij allemaal al afgelopen om me te zoeken. Hij had dus wel mooi door dat ik loog. Oh god, wat afschuwelijk. Nee, ik, ik, ik zal niks zeggen natuurlijk. Maar maak je daar nou maar niet ongerust over. Oh, okay. Maar hoe is het, Paul en jij? Is er echt iets tussen jullie of is het maar van voorbijgaande aard? Nee. Ik, ik vind hem wel erg aardig. En, en hij mij ook, geloof ik. Ja, Erik Jan, nou moet je eens luisteren. Dat kan je nu niet doen, hoor. Je moet bij Hendrik blijven. Die man die houdt van je... Ja. Nou, hoe, hoe lang zien jullie dan nou samen? Nou, toch, toch alweer vier jaar? Ja, ongeveer. Nou, en, en Dat het de laatste tijd wat minder prettig is geweest, dat is toch in iedere relatie zo. Ik bedoel, als je niet zo'n vlinder bent, dan moet je geven en nemen. Take the rough with the smooth, zeggen de Engels. Ga je het op de krant zeggen? Het is misschien beter van niet. Nou, nou, nee, nee, natuurlijk zeg ik het niet. Ja, ja, tenminste voorlopig niet. Ja, natuurlijk wel tegen Kolderwey. Hoewel, ja, die dingen komen toch altijd uit, hoor, Erik Jan. Nou oh ja, misschien ben ik dan wel de aangewezen persoon... ...om het met de nodige zorgvuldigheid over te brengen. Och, je, arme Hendrik. Wat zal hij het moeilijk hebben gehad? Want zoiets doet iemand niet zomaar, oh Erik Jan. Dat moet je van me aannemen. Hallo, Anton. Mag ik even binnenkomen? Oh, zeker, Drix. Ga zitten. Uh, dank je. Uh, Hendrik. Hendrik van Lochem's Lateris. Je weet dat hij ziek is, hè? Ja, dat is wel irritant. Gisteravond had ik toevallig een kleine strubbeling met hem. Ja, ik weet niet of ik je dat nou vertellen moet. Maar ja, doe het toch maar. Ik moet het even kwijt. strubbeling? Wat was het ernstig? Ach, ernstig. Hij was eerder weggegaan, dan was afgesproken. Dat deed hij meer de laatste tijd. En de jongens op de redactie probeerden hem dan te souveren... ...maar ik ben natuurlijk niet helemaal op mijn achterhoofd gevallen, hè, wat ze wel eens denken. Enfin, het werd op een gegeven moment ineens te veel. Ik heb naar het café gebeld... En ik heb hem eigenlijk als een, als een kleine jongen een uitbrander gegeven. En hij is met hangende potjes teruggekomen. Ja, hij dronk, hè. Ook nog. Hij dronk veel te veel de laatste tijd. Ja, dat kan me allemaal niet schelen, maar hij is voor wel eindredacteur binnenland. Dat was erg kwaad. En, en nu is hij dan ziek. Nou, volgens mij heeft het er iets mee te maken. Ik vind hem nogal slap. Uh, uh, ja, je, je moet niet schrikken, Anton. Het is helemaal niet goed met Hendrik. Hm? Ja, hij ligt in het ziekenhuis. En misschien begrijp je nu al wel waarom. Oh. Het is natuurlijk jouw keus, maar ik, ik zou je willen vragen, Anton, praat er niet over. Het, het heeft niets met hier te maken, niets met de krant. Hij kan het heel goed aan. Hm. Hij uh, heeft problemen thuis. Zijn huisgenoten en hij hebben problemen. Dus trek in vredesnaam geen conclusie over zijn plaats hier. God, wat vind ik dat nou toch beroerd, hè. Arme ah, kerel. Overgevoelig. Ja, hij is overgevoelig. Ik hoop toch niet dat ik hem te hard heb aangepakt. Ja, ik wist natuurlijk niet dat hij moeilijkheden had met die vriend van hem. Het is erg prettig dat je me dat verteld hebt, Trix. Ik beloof je, ik maak geen enkele gevolgtrekking wat zijn functie hier betreft. Het komt trouwens gewoon niet in me op om aan Hendriks capaciteiten te twijfelen. Hij heeft even een kleine inzinking gehad, maar de laatste tijd is het weer uitstekend wat hij doet. jij nog een pilsje, Gerry? Nou, nee, zeg uh, even kalm aan. Vrouw, jij bent het al aan je vierde, Dirk. dat wel tot je door? God, wat een Tony-mens. Je lijkt Hendrik wel. Wat wil je daarmee zeggen? Ah, niks, niks, niks, niks. Ja, behalve dat. Uh, je ja, denkt waarschijnlijk dat Hendrik niet meer terugkomt of zo. Nou, daar laat ik me niet over uit. Oh, dag, mevrouw Soeterman. Hallo. Ah, dag, mevrouw, mevrouw Soeterman. Hallo ja, Gary. Kunnen jullie het uh, een beetje aan? Ja. ja hoor. Oh, ik ben vanmiddag bij Hendrik geweest en hij knapt geweldig op. Hoor. Ah, ja, ja, ja. Wat heeft hij nou eigenlijk precies, mevrouw Soeterman? Uh, weet je wat ik zat te denken? Als jullie nou zo'n bloemetje stuurden of zoiets. Nou, dat zal hem ontzettend goed doen, denk ik. Nou, Hendrik is namelijk uh, in een soort depressie terechtgekomen, omdat hij moeilijkheden had thuis. Het oh, dat heeft niets te maken met hier, hoor. Want zoals jullie zelf het beste weten, is hij tegen zijn taak hier natuurlijk volledig opgewassen. Een depressie? En hij ligt in het ziekenhuis? Ja. Daar kom je toch niet in voor een depressie? Ja, ja. Mevrouw Souterman, ik, ik. ik zou u eigenlijk wel eens onder vier ogen willen spreken. Oh dat kan, Gerry. Laten we dan even naar je naast. Ja. ja, zeg, zeg, zeg, maar wat moet ik nou met het A&P berichten? Neem maar gewoon over, zijn zo terug. Ja, chef. Ga je gang. Dank je. Nou, kom maar op, Gerry. Wil je me iets vragen of iets zeggen? Allebei. Heeft Hendrik zelf... Me... Ja. Hm, ik wist het. Dan ga ik u uh, nou iets vertellen, mevrouw Soeterman. Die uh, moeilijkheden thuis zijn niet de enige hoor, die Hendrik had. Want dat het hier de laatste tijd zo goed ging, het was heel naar voor hem, want daar had hij zelf geen enkel aandeel in. Hoe bedoel je dat, Gerry? Hij is eindredacteur. Hij kon er totaal niet meer bij sloffen. Ik deed het. Wat zeg je? Hij werd steeds meer een kat in het nauw. Misschien heeft hij thuis ook problemen, maar volgens mij is het hier toch mee begonnen. Hij was nergens meer. Oh god, Gerry. Ja. Hij was afschuwelijk. En nou heb ik gisteravond wel gezegd dat ik het zo niet langer wilde. Hij in de kroeg en ik hier de hele voorpagina maken. Ik heb gezegd, oké, Hendrik, je zuipt maar verder maar één ding... Ik ga het aan Koldebij wel vertellen en het gaat voortaan onder mijn naam of het gaat helemaal niet meer. Oh, goeie god, Gerry, dat had je niet moeten doen. Zeker nu niet. Als Hendrik dadelijk terugkomt, moet hij gewoon nog een kans hebben. Arme jongen. Echt arme Hendrik. Hij heeft dus die avond twee opdonders gehad. Hm? Ja, nou ja, nou is het allemaal wel begrijpelijker. Twee? Koldebij heeft hem in de kroeg opgebeld en hem de mantel uitgeveegd. Waarschijnlijk is hij toen teruggekomen en heeft hij van jou ook nog eens de volle laag gekregen. ja. Ja, kan wel kloppen. Nou, dat was inderdaad een nare avond. Had je het maar geweten, dan had je het natuurlijk niet gedaan. Nou, nee, niet meteen misschien. Maar ik wil u wel zeggen, mevrouw Soeterman, het was er wel van gekomen hoor. Want het begon me stierlijk te vervelen. Ja, ik was eigenlijk van plan om het vandaag met meneer Coldeway op te nemen. Ja, en ik weet eigenlijk niet waarom ik dat nou zou moeten uitstellen. Want de situatie is echt onhoudbaar, Zelfmoordpoging of niet? Dat zeg je in een opwelling, Gerry. Je moet over zulke dingen toch heel goed nadenken. Er is ook nog zoiets als loyaliteit en tolerantie. Ik weet dat je het op de jeugdpagina in de tijd altijd enorm opnam voor de zwak in de samenleving. Ja. Nou, ik vind dat je daar dan ook naar moet gedragen, want Hendrik staat nu zwak. Ja, maar hij verdient wel meer dan ik en hij is mijn chef en dat slaat nergens op. O, o, o, o, o, o, o. Je bent wel veranderd, Gerry. <laughs> ja, zo gaat het nog altijd. Als je jong bent kun je je eenvoudig niet voorstellen dat je je later gaat verharden. Maar het gebeurt bij jou wel heel snel, moet ik zeggen. Nou ja, dan weet ik het ook niet meer. Nou, dat van dat bloemetje doet dat allemaal niet. Waar denk je aan, Paul? Dat ik het afschuwelijk vind dat Hendrik morgen uit het ziekenhuis komt. En dat ik het afschuwelijk van mezelf vind dat ik het afschuwelijk vind. Ik heb hetzelfde. Ik ga er niet om liegen. Deze paar dagen vond ik fantastisch. Al stonden de prettige uren met jou wel in, wel in schrille tegenstelling tot het doffer zwijgen in het ziekenhuis. Dat krijg ik van nu af aan continu. Dat is iets hards in Erik Jan. Weet je dat? Wil je wat drinken? Ja. Ik heb wel eens het gevoel dat het eigenlijk niet zo is dat je niet van Hendrik houdt. Maar dat je sowieso niet van iemand zou houden die het moeilijk heeft. Alsjeblieft. Stel dat ik met je was. Hm? En ik kreeg problemen. Zou het dan niet precies hetzelfde zijn? Nee. Hm? Nee. Hoe, hoe kun je dat nou denken, Paul? Zo ben ik helemaal niet. Waarschijnlijk zijn de meeste mensen in zekere mate zo. En heb jij alleen niet het raffinement om het niet al te erg te laten merken? Oh. Oh. Ja, ja. Dus ik ben niet alleen hard, maar nog dom ook. Ja, ben je dat nou echt, Paul? God, wat vreselijk. Ja, uh, hoe uh, moet ik het tegendeel bewijzen? Door bij Hendrik te blijven natuurlijk. Nou, dat doe ik dan ook. Dan merk je het wel. Je moet niet zo licht geraakt zijn. Ik had alleen maar kijken hoe je zou reageren. Ja, ik geloof er niks van. Zeg, ik ga nu naar huis... Je hebt het afscheid in ieder geval wel een stuk makkelijker voor me gemaakt. Misschien heb ik het daar wel om gedaan. Oh, ja. Ja, weet je dat ik er nog van je geloof ook? Zo iemand ben jij. Sorry Paul, dat is natuurlijk heel geraffineerd. Maar ik ben blij dat ik een beetje naïever ben. Hard, dom en naïef. Dag. Dag. Erik Jan. Oh, heerlijk, hè, zo'n avond dat je buiten kunt zitten. Ah, dat heb je toch in Holland veel te weinig. O, daar is de ober. Jongens, nemen jullie nu wat voor mij, Hendrik? No. Nou, één Campari soda en al die spaar. Ik vind dat je wel erg matig bent geweest. Erik-Jan, ook nog een Campari zeker, hè? Oh, god, nou is die ober weer weg, oh die bediening hier. Zeg, Hendrik, mm. je zou nou eens een nieuw jasje voor de zomer moeten kopen, hè? Dat staat je altijd zo goed, een zomerjasje. Vorig jaar heb je, heb je overgeslagen. Dat moet je nou echt niet doen, hoor. Gehoord, ik zal er een kopen. Ja, God, Hendrik kan er zo vertreffelijk uitzien. wel voor een vrouw ook, hoor. Wie was het ook alweer? Uh, vroeger op de krant. Uh, die altijd zo'n vreselijke views op je had. Oh ja, ja, Jeannette Fries. Ja, hè, nou, die is nu ook weg, hè? Ook? Nou, ja, jongkind, Miss Koets, Pop Adriaanse, wie niet? Hmm. Zeg, maar, maar je moet er wel eens een tijdje uitgaan, hoor, van de zomer. Dat is goed voor je. Dan wordt men misschien al gauw. Ja. Misschien zouden we eens naar Kamp kunnen gaan. Je zei toch ook, Hendrik, dat je het vroeger zo enig vond? En we zijn er nog nooit samen geweest. De eerlijk van boos eten op het strand van Le Voyer. Ja, dat moeten we doen. Lijkt me een uitstekend idee. Zeg, maar, maar zou je niet al eerder een paar dagen weg kunnen? Naar Parijs. Ik ga over twee weken naar Parijs, de voorjaarscollectie. Rotterdam heeft het goed gevonden dat ik weer ga. Nou, ik, ik ben natuurlijk wel de hele tijd bezig. Het is hard werken. Maar, maar nou, jullie zijn dan toch met elkaar. En s'avonds kunnen we eten. Hendrik. Wat zie je ervan? Dat is over veertien dagen? Ja, ik weet niet of ik dat meteen zou ambiëren. Oh, oh, oh. Ja, nou, ja, ja. Ik, ik voel me goed hoor, maar over veertien dagen, dat lijkt me ineens zo gauw. Ach, no, no. Ja, het kwam ook maar even in me op. Maar één ding Hendrik, je moet je wel dwingen, hoor, om de vleurigheid op te zoeken. Het vitale, het vrolijke. Nou, ik heb nogal wat depressies meegemaakt. Ja, god gedank, ben ik er zelf altijd voor als paard gebleven. Maar, tenminste niet meer dan een normale portie. Maar ik weet het, ik heb het gezien. Als je jezelf niet hard aanpakt, dan zak je weg. En dat moet niet, schat. Ach, voor mij is het nu toch afgelopen. Ach, dat oh, denk oh, je nu maar, nou. maar dat is niet waar, Hendrik. Oh, daar is de ober. Ober, twee kant Parisotas. Zeg, neem een borrel Ober, ook een borrel garnituur. Hoe mevrouw? Je had het over Jeannette Vries. Hm, Goeie Jeannette. Ja, die steunde me. Die heeft me altijd de hand boven het hoofd gehouden. En ja, doorheen gehaald. Ja, want zelf stel ik toch niks voor. Hm. Oh. Ik, ja, ik kan het helemaal niet. Ik, ik heb me altijd een andere opgetrokken. Parasitair. Hm. Ja, het is ook geen wonder dat ze me op de krant uitlachen. Dick, die Gerry, die vinden mij een totale fake hoor. Ja, laten we eerlijk zijn, dat ben ik ook. La, is het niet waar? Ik wil je je mond houden. Zulke dingen moet je niet over jezelf zeggen, want mensen gaan erin geloven. En het is niet waar. Je bent zeer bekwaam. Wat? Dit is nou zo'n stemming, het komt allemaal weer in orde. De psychiater zei het toch ook? Die was heel positief, dat vertelde jezelf. Ach, psychiaters. Als je er daarvoor moet hebben, dan ben je toch eigenlijk heel zielig. Je bent niet zielig. Je hebt niet alleen de psychiater, je hebt mij en vooral ook Erik-Jan. Het is veel wat je hebt, Hendrik. En op ons kun je rekenen. Je kunt nergens op rekenen, Trix. Maar goed, ik zal doen wat je zegt. Er ja, zo vleurig mogelijk tegenaan. Dat is ook leuk over Erik-Jan. Ik zou je zeggen, Hendrik, ik heb over je nagedacht... en ben voor mezelf tot een verrassende conclusie gekomen. En dat is, Anton? Nou, kijk, dat werk waar je in het begin zo'n moeite mee had... en dat je later toch opeens heel goed bleek aan te kunnen... Ja, Anton? Ja, ik, ik heb het idee dat je dat uiteindelijk zo goed ging doen... omdat je erg veel delegeerde. Want kijk, toen je ziek was, is het allemaal precies zo doorgegaan. Met andere woorden, Gerry en Dirk zijn... ...heel capabel gebleken. En uh, ik heb ook nooit het gevoel gekregen dat je het echt met plezier bent gaan doen. Uh, is het eigenlijk niet zo, Hendrik, dat je er ontzettend op neerkijkt? Ja, uh, vroeger niet natuurlijk, maar nu met die nieuwe formule. Heb je daar eigenlijk geen diepe minachting voor? Ik denk niet meer dan jij, Anton. Je hebt je uitstekend weten aan te passen... ...en voor, voor zover het me nog niet helemaal is gelukt... ...denk ik dat het uiteindelijk bij mij ook wel goed komt. Oh, dus je denkt niet dat je je te zeer zou moeten forceren? Ja, ik, ik vraag dat omdat ik ook wel een mogelijkheid voor je zie om weliswaar bij de krant betrokken te blijven, maar op een andere basis. Uh, zou ik er dan niet op achteruit gaan, Anton? Ik bedoel, in salaris? Nou, daar moeten we dan natuurlijk nog naar kijken. Maar wat vind je er in principe van? Nou, in principe vind ik het volstrekt onaanvaardbaar. Maar ik neem aan dat er nu net zo lang gevrikt gaat worden tot ik niet meer eindredacteur binnenland ben. Ja, het hangt uiteraard niet van mij alleen af. Ik bedoel, uh, Rotterdam heeft natuurlijk ook het nodige te zeggen. Maar als Rotterdam niet ingeseind wordt, dan weten ze ook niks. Ja, uh, goed Hendrik, ik ben blij dat we nu een voorbereidend gesprek hebben gehad voor de verdere ontwikkelingen. En ik denk dat het ons best lukt het naar wederzijds genoegen op te lossen. Nou, blijf in ieder geval zo lang mogelijk thuis als je nodig hebt om weer helemaal de ouder te worden. En dan praten we verder. Hè? Zoals je wilt, Anton. Hallo jongens. Hallo. Hallo. Oh, sorry dat ik zo laat ben, maar ik, ik heb uren op kaartjes moeten wachten voor morgen. Godzijds, die shows. Het loopt storm. Ja. Het ja. is natuurlijk wel wat anders dan Otto Muller. Uh, Otto Muller? Ja, nee, zegt Paul, Drix en ik hebben elkaar een half jaar geleden bij Otto Muller ontmoet. Huh? Tijdens de show van de najaarscollectie. Ja. We zaten al ongeveer een uur te praten voor ze in de gaten had wie ik was. God, is wel wat gebeurd uh, sinds die tijd. Het is altijd weer zo enig, Om in La Coupole te zitten. Oh, ik vind die ruimte zo fantastisch. Heb jij dat niet, Paul? Ja, Jouw architectenhart spreekt er vast ook voor Niet alleen maar architectenhart. Mijn culinaire instincten staan hier ook altijd enorm op scherp. Wil hm? je een aperitief, Trix? Nee, nee, nee, weinig drinken. Uh, geef de kaart maar. Oh. Dank je. Zeg, uh, wat hebben jullie gedaan? Oh, uh, Musea, Champs-Élysées, Fouquet. Oh ja, uh, zeg, heb je ook nog even naar huis gebeld, Erik-Jan? Ja, Hendrik was er niet. Ik wil vanavond later nog wel even. Nou, wel doen hoor. Mijn Hugo vindt het ook altijd vervelend als ik niet minstens iedere dag even bel als ik hier ben. Maar zeker voor Hendrik in zijn situatie. He? Vind je ook niet Paul? Bedoel je zijn een depressieve toestand of het feit dat Erik Jan en ik hier samen zijn? Nou, ik, ik vind het zo goed dat je het hem gewoon hebt verteld. Tenminste, niet het achterbakse gedoe. En tenslotte was ik er zelf bij toen hij weigerde mee te gaan. Hij kan toch moeilijk verwachten dat jij dan ook alles maar laat lopen. Trouwens, dat doet hij ook niet. Het is een schat. En hij is reëel. Ik krijg eigenlijk achteraf wel lachen omdat hij zei. Nee, doe ik vertel. Ik wil ook lachen. <laughs> nou, hij zei... ...het leukste voor jullie zou zijn als ik het nog een keer deed en het lukte. Maar dat doe ik lekker niet. Ik hou alles nu ook vol tot het bittere einde... ...al was het alleen maar om jullie te trekken. <laughs> <laughs> oh God, wat een heerlijke zaliging. Oh, daar ben ik ook dol op als mensen zulke dingen over zichzelf zeggen. oh, oh daar is het over. Ik, ik weet niet wat jullie doen, maar ik neem wel oesters, hoor. Het is voor mij altijd een feest. Oesters in La Coupole. Chef, dit uh, stuk over de stadsplanning Wat? dat je hebt gemaakt, dat is echt veel te lang hoor, direct. Dat moet je wel aanzienlijk fileren. Ja, chef. Weet je dat dat ontzettend gaat storen? Dat chef voor en dat chef na. Oh, ja, het klinkt zo ironisch en het is tenslotte gewoon de realiteit. Ja, chef. Oh, uh, neem me niet kwalijk. <tie> nee, maar. Nee. Kijk eens wie we daar hebben: de oude chef. Hendrik van Lochem Slaterus, zijn eigen persoon. Hé, hey, Hendrik, dat is gezellig. Kom je eens langs, Zwippert? Ja. Ik kom even een pilsje halen uit de koelkast. Ah, wil je kop zout? Gerry, pilsje? Oké. Okay. Zeg, ik hoorde dat het helemaal niet zo goed gaat met de Bataafse. Oh, ik kwam Trick Soeterman tegen en die zei dat er nu zelfs sprake is van opheffen. Oh, we gaan er wat aan doen hoor. We gaan een oplossing bedenken. We gaan nu echt heel agressief worden. Oh. Mijn ervaring is, Gerry, als je niet moeten, dan moeten ze je niet. Mm. Nou, eerlijk gezegd ben ik wel blij dat ik zelf de knoop heb doorgehakt en hier ben weggegaan. Zeg, loop je nou niet erg met je ziel onder je arm, Hendrik? Alsjeblieft, nee, pilsje. dank je. Oh, ik heb van alles te doen. Ik werk nu voor een paar personeelsbladen. En er komt ook een nieuw blad voor woninginrichting, waar Leuk. ik mee ga werken. Goh, betaalt het dan nou nog wat? Oh, het gaat. Ik zag je vorige week nog zitten in het café. Ja, je zag me niet. Ik was met een vriendin. Jij was ook met iemand, hè? Blond. Is dat mm. soms je nieuwe vriend? Kan het worden. Hm. Het is iemand van de Vrije Academie. Heel begaafd. Nou ja, een beetje vreemd, maar dat vind ik juist wel interessant. Niet zo'n trut, tenminste. Nou, jongens, proost. Ja, proost, Hendrik. Ja, Hendrik. Proost. Dit was het vijfde deel van De kracht van kwaliteit. Een hoorspelfeuerton in zes delen, geschreven door Tom Vorstenbos. Jimmy Berghout speelde Hendrik van Lochem slaterus Het die verhoogd was Trik Soeteman. Robert Fruithof, Erik Jan van der Plas. Kees Broos, Paul Buitendijk. Michiel Kerbos, Dirk. En Hein Boele speelde Anton Koldewij. Technische realisatie, Henk van der Steeg en Gerard van Iperen. De regie had, Hero Muller. Kracht van kwaliteit, een hoorspelfuirton in zes delen... ...geschreven door Tom Vorstenbos en geregisseerd door Hero Muller. Vandaag het zesde, tevens laatste deel, Gerry Wichman. Die telefoonacties hebben werkelijk resultaat, meneer Heistek. Ik merk dat u er nog steeds aan twijfelt, maar de cijfers spreken voor zichzelf. Hier als u misschien nog even... Nee, nee, nee, nee, nee, nee ik geloof je... Ik geef toe dat ik het een genante methode vind, omdat je de klant natuurlijk laat merken dat je naar zijn gunsten denkt en dus in de problemen zit. Maar dat is misschien een ouderwetse manier van redeneren. Ach, uh, ouderwet zou ik dat natuurlijk toch niet willen noemen. Nou, wij, ik kom er graag voor uit dat ik van de oude gaarde ben en soms moeite heb om het bij te sloffen. Maar goed, die telefoonacties zijn een directionele kwestie. En eigenlijk als hoofdredacteur jouw zorg niet. We zitten hier met z'n drieën om te praten over de redactionele bijdrage aan die nieuwe agressievere aanpak... waar we dan nu sinds kort mee bezig zijn. Kakenbeke. Ja, meneer Heijsterk. Ik ben tot een paar voor jou nogal pijnlijke conclusies gekomen, man. Speciaal voor mij, meneer Heijsterk. Speciaal voor jou, ja. Een tijd geleden heb jij mijn kop suf gezeurd over dat Haagse gezicht van de Bataafse courant... dat aan het grote wonder moest gaan voltrekken. De literaire bijdrage van Paardenkoper, het vrouwenhoekje van mevrouw Soeteman. ...geen abonnee die erover zou pijnsen op te zeggen... ...zolang die twee symbolen van Haagse standing wekelijks bleven aantreden. Nou man, je weet waarschijnlijk al wat ik zeggen wil. Fout gecalculeerd. Ik weet niet of er iemand juist voor hen weggelopen is... ...maar ze zijn in ieder geval ook niet voor ze gebleven. Ja, het is natuurlijk de vraag of de uittocht van abonnees... ...zonder hen nog niet groter zou zijn geweest. Maar ja, ik, ik wil niet op mijn gelijk staan. Het heeft minder spectaculair gewerkt dan ik even hoopte. Ik geef het toe... Zonder ze nou meteen aan de kant te willen schuiven, zou ik je toch willen verzoeken, Kolderweij... ...deze koryfee iets minder ongebreideld aan het woord te laten. Kun je het daarmee eens zijn? Ja. Uh, ja, ik ben het er in ieder geval niet mee oneens, meneer Heijstek. En ik denk dat het toch vooral de jonge medewerkers moeten zijn die de nieuwe toon zullen moeten bepalen. Uh, gedeeltelijk doen ze dat al, maar het kan inderdaad nog wat geprononceerder. Heb je die dan in huis? Ik bedoel uh, jonge mensen die er echt wat van kunnen. Oh ja, ja, ja, ja. Uh, Kakenbeek, jij weet waarschijnlijk meteen wie ik bedoel. Ja. Die Gerry Wigman, bijvoorbeeld. Die is echt aan het uitgroeien tot een. Prima, journalist. Ja, natuurlijk, Gerry. Zeg, kun je die eigenlijk niet, niet wat meer in het redactionele beleid gaan betrekken, Kolderwijk? Ja, dat ben ik van plan. Dat was ik al van plan voordat ik hier naar Rotterdam kwam. Maar het gesprek dat we nu voeren, dat sterkt me nog eens ten overvloed in de overtuiging dat zo'n jongen als Gerry Wichman voor onze krant wel eens een, uh, zijn gewicht in goud waard zou kunnen blijken. Nou, goed... Alle ogen zijn voor de toekomst dus gericht op, uh, hoe heet die? Gerry Wichman, uh, meneer ja, inderdaad. Gerry Wigman. Ik hoop dat ik reden heb om die naam in mijn oren te knopen. Barbara. Barbara, slaap je al? Nee, zal ik eruit komen? Ach ja, ik kom eruit. Maak ik even wat lekkers voor je? Uh, ja, <laughs> maak een omeletje. Hé, hey, zullen we ook nog wat drinken? Dan trek ik een flesje wijn open. Hebben we nog rood? Ja, alleen die goede medok. We vinden het niet een beetje zonde. Nee, geen zonde. We drinken een glaasje medok, want ik heb wat te vieren. Wat te vieren? zei je dat? Ja. Heb je opslag gekregen? Ook. En ik heb een gesprek gehad met kolderwijn waar ik nog steeds een beetje haaien van ben. Hey, weet je dat hij het helemaal in me ziet, Barbara? Ik geloof dat hij me nou zo'n beetje als de redding van de Bataafse courant beschouwt. Ja, dat ben je natuurlijk ook. Wist ik al lang. Ja, ja. Ja, ik, ik scheid het daar toch wel ontzettend goed te doen. Maar het komt ook door jou, hoor. Ik heb uh, rust door jou. Je geeft me echt een, een, een gevoel dat ik een basis heb. Hé, hey, ja. Uh. Ik ga nou, geloof ik, echt wel eens stijgende in lijn. Ik zit in de lift. God, wat goed, ge. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Je hebt er natuurlijk ook altijd hard voor gewerkt. Oh, gewoon omdat ik er altijd plezier in heb gehad, hoor. Omdat ik heel goed wilde worden. Ja, je bent altijd al een idealist geweest. Ja, vroeger vooral, ja. Ja, nou ben ik natuurlijk niet meer zo idealistisch, hè. Maar er is iets anders voor in de plaats gekomen. Nou, dat, dat hoort ook, hoor, als je ouder wordt. Ik vind het helemaal niet erg, hoor, dat ik, uh, dat ik nou wat wil bereiken. Dat ik, dat ik ambitie heb. Ja. ja, ja, ik ben ambitieus. <laughs> ik dacht vroeger van niet, maar, maar ik ben het wel. <laughs> ik wil in mijn vak gewoon aan de top. Hier. Neem van de slok. Nou... Ja. Op jou. Nee, schat. Op ons. Ja, op ons. Hm. wel? Ik weet eigenlijk niet of het voor mij wel zo leuk zal worden. Wat bedoel je? Nou, dan zie ik je waarschijnlijk nog minder dan nu. Weet je wat, Barbara? Laten we gaan trouwen. Ach, van oh nee, wat maakt dat nou uit? Nee, ik denk dat ik nou maar eens serieus aan die avondstudie ga beginnen. Ja, dat kan je toch ook doen als je getrouwd ah, nee. bent? Nee. En dan nemen we ook nog een kind. En dan heb je helemaal je handen vol. Je zei toch laatst dat je je beste kind wilde hebben? Ja, joh, dat was zomaar een stemming. Nee, hoor. Nee, maak je om mij nou maar niet te druk. Ik heb leuk werk overdag en dan mijn avondcursus. En jou als vrije tijdsbesteding. Ja, het was wel serieus bedoeld, hoor, Barbara. We moeten er toch nog maar eens goed over nadenken. Oké, okay, oké, okay, ik denk erover na. Maar ja, ik pak even je ombelet. Zeg, Yvonne. Ja? Dat berichtje over die hondententoonstelling, hè? Dat klopt niet, hoor. Hoezo niet? Nou, ik weet het toevallig. Het is niet de Houdrust maar in het Palladium op Scheveningen... Oh. ...waar ze ook wel eens die amateur talentenjachten houden. Ja, God, wat stom nou weer. Hoe kom ik daar nou bij? Heel goed dat jij dat ziet, Gerry. Bedankt. Beetje moeite, hè? De laatste tijd om je te concentreren. Uh, ja, God, weet je wat het is, Gerry? Nou. Ik zal het je maar eerlijk zeggen. Ik vind dat werk zo beneden mijn niveau. Zo? Toen wij mij aannam, zou ik inderdaad de kleine berichtgeving gaan doen. Maar hij heeft wel degelijk laten doorschemeren dat er wel eens een kans zou zijn op wat anders. Aha. Nou, dat moet altijd nog komen. En dat vind ik toch eigenlijk helemaal niet in de haak. Ja, je had het al wel eens eerder over. Ja. Ik heb er wel over nagedacht hoor, maar ik weet eigenlijk nog steeds niet precies wat dat dan zou moeten zijn. Interviews! Ik kan heel goed interviews maken. Dat weet wij heus wel, want ik heb hem er een heleboel laten zien toen ik solliciteerde. Hij heeft mij er volgens mij ook op aangenomen. Ja, ja, maar... Interviews nemen we natuurlijk in het algemeen over van Rotterdam. Die zijn toch helemaal niet zo goed? Vaak, <truus> trouwens, neem nou mensen uit het amusement. Jullie nemen dan wel zo'n interview over, maar pas als iemand in Den Haag komt, dan is het toch eigenlijk net niet meer actueel? Ja, het is eigenlijk wel graag, hè, dat we zelf nooit een interview maken met bijvoorbeeld. Nou, nou, neem nou Paul van Vliet of ja. Lieselotte Geertsen, dat zijn toch echt Haagse cabaretiers? Precies, dat is toch idioot? Ja. Hey, wat me trouwens ook zo leuk lijkt, is dat je echt specifiek Haagse figuren gaat interviewen. De toiletjevrouw van de Koehuis bijvoorbeeld, uh, partijtjes, uh, society, gewoon alles wat de lezers vreten. Uh... Dat wil jij toch ook, wat de lezers weten? En uh, denk jij dat jij dat wel aanvoelt? Oh, daar ben ik hartstikke van overtuigd. Nou, daar zijn we dan toch zo van moeten praten. Hè? Misschien hm? kunnen we straks even een borrel drinken, als je tijd hebt tenminste. Ik heb straks een uh, afspraak, uh, liever morgenavond als je... Uh... Oh. Weet je wat, ik bel die afspraak af. Ik ga een borrel drinken met jou. Dat is belangrijker. Zeg, Kolderweij. Het schiet me eerste binnen, die mies. Die hier vroeger zat, hè. Die toen met een hoop bombarie is opgestapt. Ja. Zie je die nog wel eens? Uh, een enkele keer. Ze zit nu in Amsterdam. Okay. Ja. Het gaat toch goed? Ze heeft een uitstekende baan op het stadhuis daar. Nou, zo zie je maar weer. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Nou ja, met excuus voor de vergelijking. Maar ja, ter zake, Kolderweij. Graag ter zaken, ja. Het is nu drie weken geleden dat wij die bespreking in Rotterdam hadden met Heistek. En het doet me natuurlijk genoegen dat Gerry Wichman nu bij ons rond de tafel zit. Maar verder heb je tot nu toe nog niet veel vaart achter je nieuwe beleid gezet, hè? Niet veel vaart? In minder dan geen tijd hebben Gerry en ik een aantal intensieve besprekingen gehad. En we hebben heel positieve reacties binnengekregen op de nieuwe initiatieven die we hebben genomen. Nieuwe initiatieven? Wat zijn dat dan? Ik moet zeggen, ik heb de krant met argus ogen zitten spellen... maar ik heb niks gemerkt van nieuwe initiatieven. Er ja. is geen enkel verschil. Nou, meneer Kakenbeker, dat is niet helemaal waar, hoor. Al vind ik persoonlijk wel dat we nogal voorzichtig van stapel zijn gelopen. Ja, maar zoiets vraagt tijd. Je kunt toch geen ijzer met handen breken? Dat zou anders wel moeten. Ik wil geen paniek zaaien, maar ik heb hijstekker weer een paar keer gesproken... en die is heel ongeduldig, heel ongeduldig. Die heeft geen enkele consideratie meer wat de Bataas betreft. Ja, ik weet niet wat erachter zit... Maar misschien heeft men er in het verleden ook wel eens naar gemaakt. Met andere woorden, het is nu of nooit. Die uh, interviews, meneer Kolderwijk, van Yvonne Scheers, waar we het laatst over hadden, weet u wel? Ja. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Nee, Gerrit, die heb ik niet over nagedacht, want dat leek me niet zinvol. Oh. Nou, ik heb je al gezegd dat ik Yvonne een beste meid vind en heel geschikt voor het kleinere werk. Maar bij haar sollicitatie heb ik een aantal proeven van haar kudde voorgelegd gekregen. ...die werkelijk geen enkel spoortje kwaliteit in zich herbergde... ...en de hoop daarop voor de toekomst ook geen zin schenen te rechtvaardigen. Ja, maar kwaliteit, wat zijn de maatstaven voor kwaliteit die we nu hanteren? Daar gaat het toch ook een beetje om? Ik heb met Yvonne gepraat en ze heeft volgens mij heel bruikbare ideeën. En ze is ook heel erg ambitieus. Hm. Nee, ik vind toch dat we haar een kans moeten geven als u mij eerlijk de waarheid vraagt. En zelf ben bereid om haar van begin tot einde te begeleiden. Wie is die Yvonne? Ken ik het? Heb ik haar ooit ontmoet? Ze komt uit de hoek van de Damesbladen. Hm. Dat is hier net twee maanden geleden aangenomen. En uh, ziet ze er goed uit? Ja. ja, ze ziet er nog heel goed uit ook. Ja. Heel zelfbewust wat de uiterlijk betreft. Hm. Ik moet zeggen dat ik dat wel eens een verademing vind. Ze stelde bijvoorbeeld voor... ...dat als ze een vast rubriekje zou krijgen in, in de lijn die wij bespraken... ...om er altijd een fotootje bij te zetten. Nou, en ik denk dat dat de krant best zal opvleuren. Hm. Met de concurrentie gebeurt dat toch al, hè? Jullie hebben dat nog helemaal niet. Ik vind dat eigenlijk een ontzettend goed idee. Dus het zou dan om dat fotootje gaan? En of ze kan schrijven of niet, dat doet er niet meer toe. Ja, sorry, ik Ik wil niet onaangenaam zijn. Maar dan moet je niet de fout gaan maken die in deze burelen al haast klassiek geworden is. Het gaat er nu juist om dat je niet bij de tijd moet achterblijven. En ik zou je toch ernstig een overweging willen geven om het voorstel van Yvonne en Gerry niet zomaar op de schoothoop te gooien. Ja, kan het kind een beetje schrijven? Dan is het meegenomen? Maar ik ben het helemaal met Gerry eens. Als jullie er een en ander aan zouden moeten verbeteren, dan is er nog geen mannenverbod. Ja, maar kakebeken, dat is toch een manier van denken? Ja, het wordt revolutionair, vind ik er te flatteus voor. Het is gewoon ongehoord. Precies. En ik geef je de raad het arme kind naar de een of andere Haagse celebriteit toe te sturen... voor een gezellig kletsgesprekje. Die kakebeken. Ach, Anton, je hoeft me niks meer te zeggen. Als het over kakenbeken gaat, dan weet ik het zo wel. Gewone man van niks. Maar ik heb er ondertussen wel een zware dobber aan. Uiteindelijk heb ik gewoon te doen wat hij me dicteert, Mies. Zie je wel, de cynici hebben gelijk. Zulke mensen halen het altijd. In de periode dat hij op de Bataafse kwam spioneren. Zogenaamd om het bedrijf door te lichten op efficiëntie, Nou, ik had er meteen door. En daarom ben ik zo blij dat ik op tijd ben weggegaan. Zij toch voor, Anders zou ik nou weer met die kerel te maken hebben. Ik had nooit hoofdredacteur moeten worden, Mies. Ik had naar je moeten luisteren. Ja, maar je hebt naar Paula geluisterd. En nu ben je wel hoofdredacteur. En je moet wel zorgen dat je er zo goed mogelijk doorheen slaat, Anton. Ja. Een jongkind had jou vroeger als steun en toe verlaat. Was je maar niet weggegaan. Want ik heb geen vergelijkbaar iemand in mijn omgeving. Die huidige redactiesecreteresse, die stelt niks voor. En dan Gerrie... Dat is best een bekwame jongen, hoor. En ook sympathiek. Maar sinds hij nou zo, zo dweep met die plannen van dat meisje Scheers... Nou ja, dat verhaal dat ik je net vertelde. En wat denk je daar nou aan te doen, Anton? Ik zal zwichten, Mies. Er zit niet veel anders op. Wacht eens, Anton. Ik geloof dat ik iets weet. Kijk, Gerrie. Vroeger inderdaad een schat van een jongen. Idealistisch. Maar hij is veranderd, hè? Hij is harder geworden. Edel ook. Ja. Je moet hem voorstellen dat hij een rubriek krijgt met een fotootje. Weder dat het dan meteen afgelopen is met dat gezeur. Tenzij er ook nog wat anders aan de hand is. Weet je dat, Anton? Of Gerrie vuus heeft op die Yvonne? Hij heeft een vriendin. Hij had het er laatst over dat hij met haar wilde trouwen. <laughs> Niet dat dat wat zegt. Maar nou ja... Probeer nou maar eens gewoon wat ik je zei. Gerry is best een heel leuke jongen om te zien. En Kakebeke krijgt dan toch zijn felbegeerde nouveauté. Oh, wat leuk. Elke week jouw koppie in de krant. Ja, enig. Barbara, laat me nou wel even mijn verhaal afmaken, wil je? Sorry. Want ik trap er niet in, hoor. Hoezo? zo. Ik heb kolder bij door. Het is gewoon een truc om het te lijmen. Zodat hij niet overstag hoeft te gaan wat het eerste plannetje betreft van Yvonne. Yvonne? Wie is oh, heb ik het daar nog niet over gehad? Nee. Nou, er is een nieuw meisje bij ons. En zij kwam oorspronkelijk met het idee aanzetten om een fotootje te plaatsen bij een wekelijkse rubriek die zij wil opzetten. Maar waarom is het dan een truc? Ach, jij bent waarschijnlijk toch veel beter dan zo'n nieuwe meid. Ach, dan heb je er toch ook meer recht op? Nee, nee, nee, ik vertrouw het niet. Hij denkt gewoon, Gerry Wichman is ijdel en dan houdt hij op met zadeke. En bovendien is hij dan gedekt tegenover Rotterdam. Maar waarom wil je dan dat hij Yvonne zo'n wekelijkse rubriek krijgt? Is ze zo goed? Nou, ideeën zijn goed. Dat blijkt toch wel uit het feit dat ze hiermee eens komen aanzetten? Zelfs zijn we nog geen van allen opgekomen, hoor. Ik ook niet. Nou, zo briljant kan ik het ook weer niet vinden. Oh. Weet je wat ik denk? Ik denk eigenlijk dat die Yvonne zelf heel ijdel en ambitieus is. <tijd> nou, is ze dat ambitieus? Ja, natuurlijk. Maar dat vind ik juist goed. En is ze ook aardig? God, dat weet ik niet hoor. Dat interesseert me ook niet. Maar ze ziet er wel zo leuk uit dat jij denkt dat dat kan, een fotootje elke week. Ja, anders zou ik het niet zeggen. Nou, laten we nou in godsnaam over die Yvonne ophouden, want daar gaat het me niet om, Barbara. Geloof me. Oké. Okay. Het gaat me om Kolderweij. Hij is niet competent. Hij zit op de centrale plaats en daar hebben we nou juist een leider nodig. Zeker op dit moment. Het is nu erop of eronder voor de Bataafse. Ja, ik moet daar toch eens met Kakenbeker over praten. Ik denk dat ik hem eens opbel. Heb je dan iemand op het oog die hem zou kunnen vervangen? Nou, het zou een jonger iemand moeten zijn, hè? Iemand die de tijd aanvoelt. Maar hij komt nog van die oude hap en dat is op dit moment ronduit gevaarlijk. En dat hij stek zo geïrriteerd is, dat komt alleen maar daardoor. God, ik vind het toch zo goed van je, Gerry, dat je er niet bent ingestoken? Heb je het ook zo tegen Kolderweg gezegd dat je het een truc vond? Nee, nee, dat niet. Nee, dat was nergens voor nodig. Nee, nee, je kan beter tactisch blijven, hè? Maar Gerry, is het nou niet zo dat hij je gewoon onder druk kan zetten? Hoe zijn jullie nou uit elkaar gegaan na dat gesprek? Nou, zoals te toen gebruikelijk. Hij zei dat hij er dan nog eens over na moest denken. Zeg, en die, en die kakenbeken, wat is dat eigenlijk voor iemand? Oh, nou, die zit heel hoog bij het ADU. Een paar jaar geleden, hè, toen hij daar pas was als deskundige toen heb ik hem leren kennen, omdat de Bataafse toen ook een beurt kreeg. Mm. Het is een hele reële vent eigenlijk. Oh. Kom meteen goed met hem opschieten. Heel goed, hoor, dat je me hebt gebeld. Ja, en hij komt er speciaal voor naar Den Haag om het over te hebben. Ik zei je al, meteen toen ik het over het idee had, was hij er al voor geporteerd. God, dat beschouw ik dan wel als een compliment. Want het gaat dan tenslotte toch om mij, hè? Een beetje. Ja, absoluut. Ik vind het overigens bespottelijk dat we niet allebei een rubriek kunnen krijgen met een foto erbij. Je moet niet denken dat ik het je niet gun, hoor. Dat denk je toch niet, hè? Dat ik daar tegen zou zijn? Nee, het gaat me in de eerste plaats om het principe, hè. Het was jouw idee. God, dat ik daar nou weer op moest komen, hè? Zo'n kolderij heeft toch eigenlijk totaal geen fantasie? Je hebt gelijk hoor, met wat je laatst zei. Hm. Zeg, nou moet je er een van mij nemen. Nee, nee, van mij. Theo! Geri, zeg e Jij het nog een witte wijn niet vond? Ah oh, ja, lekker. Theo, witte wijn en een pils. Ik kom bij je. Hé, hey, na nou deze ga ik naar huis hoor. Hm. Oh ja, Geri, wat je laatst zei over hè. Ja? Het is zo hoor, ik heb erover nagedacht. Hm. Die man is helemaal vastgelopen. Ja. Er zou een ander moeten komen: een jonger, met een modernere kijk. Hm. Zeg, heb je er wel eens over nagedacht om uh, zelf... Uh... Wat zelf? Nou, jij lijkt mij heel geschikt. Als je nou zo'n hoge Piet mee hebt, die kakenbeker, die kan vast wel wat voor je doen. Kijk eens, Gerrie. Dag. Een witte wijn. Dank je wel, Theo. Zeg, weet je eigenlijk dat je er fantastisch uitziet? <laughs> jij wilt zo naar huis, hè? Zometeen? Het is uh, bijna sluitingstijd. Zal ik je brengen? Ja, graag. God van het plannen opeens allemaal, hè? Ik bedoel, uh, uh, perspectieven. Weet je dat ik het allemaal geweldig spannend vind? Nou, Gerry, proost op je carrière. Proost, Yvonne, op je schoonheid. Nou, Koldewei, dat is dan afgesproken. Yvonne wekelijks interview met een fotootje. En Gerry en kolm met ook een fotootje. Met andere woorden, ik word gewoon voor het blok gezet. Zo moet je dit zien, Kolderwei. Ik bedoel, wat heb je eraan? Jij was toch degene die de laatste keer in Rotterdam de jeugd er zo nodig bij moest betrekken? Hm? Ja, Gerry, ik moet zeggen, toen heeft de heer Kolderweij heel aardige dingen over je gezegd. Heel aardige dingen. Nou, blijf je hier nog? Of, nou. eh, of wacht, laten we samen even lunchen als je tijd hebt. Ja, het spijt me ontzettend, meneer Kakerbeke, maar ik heb een afspraak. Ja, maar... Nou, Kolderweij, ik ben heel benieuwd of het allemaal wat uit gaat halen, maar in ieder geval, dit lijkt me een stap in de goede richting. Het is iets tastbaars. We bellen volgende week wel even. Kom. Hé? Hey. Ja. Dag meneer Kolderwijk. Zo jongen, je kan dankjewel tegen me zeggen. Maar ik sta erachter hoor. Ik vind niet dat Kolderwijk zich hier van zijn beste kant af laten zien. Nee, en dat is nog zacht uitgedrukt. Hij wordt stoffig. Altijd al een beetje geweest natuurlijk. Maar nu komt de onherroepelijke aftakeling die ons alle eens wacht. er ja. <laughs> nog bij. Het spijt me, Gerry, dat jij die afspraak hebt. Ik kan me afbellen. Nou. Hallo, Gerry. Ik stond al te wachten. Oh, dat is toevallig. Uh, meneer Kakenbeke, dit is Yvonne. Yvonne Scheerst, de medewerker waar ik het over gehad heb, weet u wel. Oh. Is dat Yvonne? Nou, dan begrijp ik wat je bedoelt, Gerry. Hier is een wekelijkse foto in de krant. Inderdaad, op zijn plaats. <laughs> Kakenbeke. Hoe maakt dit, meneer Kakenbeke? Ja, maar, wacht eens. Is Yvonne soms je afspraak? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, zegt jongens, laten we het dan met z'n drieën even gezellig gaan vieren. Oh, dus het gaat door. Oh, Gerry. <laughs> Jij een in interview, ik een column, ook met een foto. Oh, prima. Waar ja, wilt u naartoe, meneer Kakenbeke? Uh, Neem we uw auto of de mijne? Uh, laten we maar met de mijne gaan, hè. Kan ik na afloop snel door naar Rotterdam. Dat vind ik nou zo aardig, hè, dat u dat zegt, meneer Kakenbeke, Dat u dat ook vindt. Wat zei ik, Yvonne? Nou, dat jonge mensen veel meer kansen zouden moeten krijgen. Kijk, ik vind het helemaal niet leuk, hoor, om in dat verband de naam van meneer Kolderweij te noemen. Ik doe het dan ook niet. Sorry. <laughs> je hebt het al gedaan. <laughs> ja, ik bedoel, het is zo stijloos, hè? We hebben het onder het eten al veel te vaak over gehad. Maar voor mij staat het gewoon als een paal boven water dat Gerry ook zou kunnen wat hij doet. <coughs> Eigenlijk veel beter. Even mijn sigaretten zijn op oren. Ja, waar is de op? Oh, uh, zal ik even een pakje voor u trekken, de kakenbeken? Nou, als je dat zou willen. Nee, oh, nee laat maar, ik heb gulders. Ja, waar is nou die automaat? Oh. Daar, daar, ja. ik ben zo terug. Hoi. Je vindt Gerry geloof ik erg goed, hè? Ben je ook een beetje verliefd op hem? Ja, maar dat is bijzaak, hoor. Ik vind hem inderdaad in de eerste plaats heel prima in het werk. En hij mij ook. En dat vind ik eigenlijk wel het belangrijkste. Je bent een mooi meisje, Of Mooi misschien eigenlijk niet, maar opwindend. <laughs> ik wou dat ik de energie had om jou te versieren, maar ik ben bang dat ik dat niet zal opbrengen. Zou je doen met mij naar bed gaan als ik dan een goed woordje voor Gerry doe bij de Big Boss? Oh, maar uh, Gerry en ik zijn niet wat u denkt hoor. Hij heeft thuis ook een vaste vriendin. Ja, je zou dat toch ook voor jezelf doen. Als Gerry hoofdredacteur zou worden van de Bataafse zou jij er waarschijnlijk niet slecht bij varen, Yvonne. U bent erg streep, meneer Kakenbeek. <laughs> dat vind ik wel leuk hoor. Maar uh, waarom denkt u dat het zoveel energie zou kosten om mij te versieren? Nee, ja, ik, uh, ik denk eigenlijk dat het nu wel meer zou vallen. En hier zijn dan uw sigaretten, moet oh, ik Dank je, Gerry. Je bent een beste jongen. <laughs> ja, uh, Zal ik je nog bijschenken of ga je dan onderuit? Oh, nou, <laughs> ik heb de indruk dat we eigenlijk behoorlijk toeters zijn allemaal. Oh, ja. ja, nou, voor ben mij is dat een dat? beetje vroeg. Ik denk dat ik vanmiddag wel een paar uur moet liggen. Wil er vanavond nog iets uit mijn handen komen? Uh, hey, ja, liggen. <laughs> ik heb ook al veel te veel gehad. <laughs> Erg, want je zegt dan allerlei dingen die je eigenlijk uh, misschien wel een beetje, ja, die te, een beetje te ver gaan. Uh, zet, zou ik nog kunnen rijden? Ja, ik denk wel dat ik nog kan rijden. Yvonne, dat telefoonnummer. Welke telefoonnummer, meneer Kakenbeek? Nou, dat uh, telefoonnummer waar wij het zo even over hadden, van die goede pedicure. Uh -huh. Wil je dat wel even in mijn zak stoppen voor ik zo dadelijk instap? Uh -huh. uh, koffie, waar is die over? Tony, wat is er voor een service in Den Haag? Oh, daar is die. Over, drie koffie. Ik geloof dat ik er nog wel een konjakje bij kan hebben. Jongens, doen jullie mee? Ja, ik toch eigenlijk wel. Ja, nou... <laughs> Zullen ik nou toch gaan liggen vanmiddag? <laughs> nou, maar voor mij liever ook al <laughs> Ja, het is heel vervelend, Mies. Heel vervelend. En het ergste is nog dat ik nu iets voel in de houding van die twee. Ja, van, je kunt het je voorstellen. Iets... Iets neerbuigends. Ja, wat zeg ik? Gewoon pure minachting. Dat is geen plezierige werksfeer, moet ik zeggen. Ja. En als je je dan bedenkt dat ze zich dat permitteren op grond van... Nou ja, van wat eigenlijk? Precies. Ik krijg de Bataafse natuurlijk nog altijd toegestuurd. Ik heb het gezien. Nou ja, zeg. De prestatie van die meid is eenvoudig om door de grond te gaan. Ik weet ook niet waar die begeleiding van jullie uit heeft bestaan. Sorry, Anton. Het is gewoon onnozel gebabbel. Ja, en Gerrie valt me dan als columnist toch ook ontzettend tegen... Het is niet zijn sterkste kant, maar hij wordt dan toch gewoon een wat dommige zwamneus. Had ik mijn mond maar gehouden, had ik dat voorstel maar nooit gedaan. Nu zit ik met twee foto's in plaats van met één. Je bedoelt dat je niet naar me had moeten luisteren. Ja, sorry Anton, ik ben niet het alwetend orakel. En zeker niet vanuit de verte. Je hebt gelijk, ik had ook beter mijn mond tegen je kunnen houden. En één ding is zeker... Ik ga je nu niet meer eigen gereid van advies dienen. Het slaat nergens op, dat is nou wel gebleken. Ik, ik maak jou geen verwijt, Mies. En ga je in vredesnaam niet zit inhouden die enkele keer dat we elkaar zien. Als jij me iets te zeggen hebt, dan moet je dat gewoon doen. Ik maak zelf wel uit of ik iets me toe of niet. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Arme jongen, je zit wel in een belabberde situatie. Ja. Wat moet ik nou doen? Nou. Wat zou jij nou doen in zo'n geval? Je bedoelt die twee omhoog gevallen niks nutten. Ja. Ik zou onmiddellijk opstappen. Maar dat is voor jou geen reële overweging. Ik zou het niet weten, Anton. Het is moeilijk. Het is, het is gewoon heel moeilijk. Die Yvonne kan me eigenlijk nog het minste schelen. Maar zo'n Gerry. Mies, het klinkt misschien paranoïde. Maar ik heb aldoor het gevoel dat hij mij met liefde van mijn plaats zou willen drukken. Ja, wat natuurlijk onzin is. Hij is er nog veel te jong voor ja, als je bedenkt, Kakenbeken lijkt me op zijn hand en die heeft in Rotterdam echt van alles in de melk te brok. Hij stek is wel erg arrogant tegen hem, maar het is toch het kompas waar hij op varen moet. Die vreselijke man. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik slaap ook al zo ellendig de laatste tijd. Volgens mij moet je de knoop doorhakken. Maar... Nou ja, daar ben je niet sterk in, dat weet ik wel. Maar het zal iets bij je, heus, het... het zal iets bij je doorbreken. Ik wil best de knoop doorhakken als ik maar wist welke knoop. Luister, je laat Gerry bij je komen en je zegt, ik wil een totaal open en recht zee gesprek. Gerry, ik heb het gevoel dat je me van mijn plaats wil dringen. Is dat zo? Zeg het dan maar. Ja, dat, dat vind ik nog wel heel erg rigoureus, mies. Ja, het is meer dat je iemand erop gedachten brengt ook. Want ik weet natuurlijk echt niet of het uh, zo is. Dan moet je het niet doen. Ik zei je al, luister niet naar me. Ach, je hebt ook gelijk, het is totaal je stijl niet. Ik weet eigenlijk niet hoe ik op zo'n krankzinnig idee kom. Ja, goed, het is natuurlijk omdat ik je zo graag wil helpen, Anton. Ik wil je graag helpen. Weet je nog, dat ik vroeger altijd zei... Anton is geen carrièrejager. Hij is een kamergeleerde. Nou, ik denk nu soms wel eens. Ik zat er toch niet helemaal naast? Een kamergeleerde, ja. En dan te bedenken dat ik het je eigenlijk nog kwalijk nam ook, als je het hm? zei. <laughs> Blind zijn mensen voor zichzelf. Het was precies de spijker op de kop. Uitstaan, dat is dat, dat laffe, dat achterbakse. Als hij nou eens gewoon open en eerlijk naar me toe kwam en hij, en hij zou zeggen... Gerry, ik weet dat je kritiek op me hebt en dat je vindt dat ik eigenlijk niet deug voor deze plaats. Nou, dan zou ik respect voor hem kunnen opbrengen. Maar dat, dat schichtige, dat slijmerige, ik, ik vind het gewoonweg niet te verdragen. Luister je, Barbara? Of wie heb je het? Oh, over wij zeker, ja, ja. Ik hey zeg, ik lees hier net die nieuwe column van jou over het rapport van Rome. Wat is er mee? Goed, Gerrie, ik heb dat allemaal al eens gelezen. Volgens mij schrijf je het regelrecht over uit Newsweek of Time. Merken ze dat er niet op de krant? Yo, daar krijg je toch rotzooi mee? Het is niet waar, Barbara, wat een onzin. Goed, natuurlijk, ik hou die bladen bij. Er zal ook heus wel eens een gedachte van iemand in mijn hoofd blijven zitten. Maar, maar dan moet je niet net doen alsof er geen, geen sprankje originaliteit in mijn verhaal zit. Dat kan je onmogelijk staande houden. Oh nou, nee, zo erg bedoel ik het nou ook weer niet. En het is goed geschreven. Je kan natuurlijk wel schrijven. Oh, nou, dank je. Ja, en het is natuurlijk ook veel beter dan het geschrijf van Yvonne. Dat slaat helemaal nergens op. Mm. Gaan jullie daar nou gewoon mee door? Dat is toch echt barmelijk? Jij mag, Yvonne, niet. Je bent jaloers op haar. Ja, vind je het gek? Sinds iets met jou begonnen is, ben ik jaloers op haar, ja. Oh, had ik dan mijn mond moeten houden, hè? Nou, dan had je toch net zo'n minachting voor me gehad als ik nou voor wij. Iemand die de klippen omzeilt, die nooit toe de porn durft te komen. Nou, je kan heel veel van me zeggen, maar zo iemand ben ik niet, hoor. Zeg, euh, euh, Barbara, ik, ik zat er al een paar keer over te denken. Hè? Nu we dan toch een kind nemen en euh, nou, toevallig in deze tijd ook erg ingesneden ben geraakt op Yvonne, zouden we misschien een keer met z'n drieën bij elkaar moeten komen om het uit te praten. Hè? Wat euh, zou je daarvan vinden? Ik nou, kan ook alleen voor het kind zorgen, hoor. Daarom hoef je helemaal niet bij me te blijven. Natuurlijk blijf ik bij je. Daar gaat het niet om. Ik heb dat kind toch ook zelf gewild? Nee, nee heus, het, het zou ontzettend goed zijn als we dat een keer deden. Dan... ...konden we tenminste tot klaarheid komen over wat de werkelijke motieven zijn bij ons alle drie. Ach ja, misschien doe ik het wel. Goed, maak maar eens een afspraak met Yvonne. Ach, misschien heb je wel gelijk en is het waar dat mensen nu hun problemen moeten attackeren met open vizier. Natuurlijk, Gert. Hij had het al lang moeten doen. Jou moeten uitnodigen en zeggen kaart op tafel. Ik zie hem toch ook bezig? Je merkt toch ook hoe angstig en ontwijkend zijn opstelling is? Ja, wat tegen mij doet hij toch? Het Precies hetzelfde. Weet je wat we eigenlijk zouden moeten doen? Nou. Gewoon naar hem toe moeten gaan en zeggen, kijk, dit vinden we van u, meneer Kolderwijn. Mm -hmm. Wat dacht u ervan? Moet u daar niet nou, eens uh, nou, consequenties uit nee, trekken? Nee, nee Yvonne, ik denk dat ik dat alleen moet doen hoor. Maar het is een goed idee hoor, dankjewel. Ja. Ja, ik doe het absoluut. Ja, het is misschien beter hè, dat ik er niet meteen bij ben. Ja. Het gaat tenslotte tussen jullie twee. Mm -hmm. Maar ik vind het aan de ene kant wel jammer hoor, want ik ben er altijd erg voor om gewoon open en eerlijk naar iemand toe te zijn. Mm. Dat weet ik toch. Zeg, Yvonne, ik heb het je nog niet verteld, maar uh, mm -hmm. Barbara weet dat we iets met elkaar hebben. Oh, vond je dat nodig? Ja. Waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? Je zegt zelf dat je voor openheid en eerlijkheid bent. Ja, dat is zo. Uh. Nou, goed dan. Nou, uh, dan wilde Barbara, die wilde eigenlijk een keer met je kennis maken... Nou, dat wil zeggen, ik, ik heb voorgesteld dat we een keer met z'n drieën praten over wat we nu aan moeten met deze situatie met ons drieën. Mag ik het je eerlijk zeggen, Gerry? Ja, natuurlijk. Nee, ik begin er niet aan. Dat wat een onzin. Dat toch eigenlijk, zit je toch eigenlijk heel paradoxaal in elkaar? Wat zo even zijn? Ja, ja, ja je vooral... ik zit ook paradoxaal in elkaar. Maar ik vind grote flauwekul. Oh. Moet je horen, Gerry. Ik kan toch ook wel tegen jou zeggen. Zullen Jos en jij en ik een keer bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we daar nu tegenover staan. Huh? Een beetje evolueren zoals ze dat noemen. Ja, sorry hoor. Ik vind het verspilling van mijn tijd. Jos, Jos, welke Jos? Jos Kakenbeken. Wat? Je weet toch dat ik die zie af en toe. Ja, maar Och, ik, ik wist niet. Nou, dan weet je het nu. Ja, maar... ja Trek er in godsnaam geen consequenties uit. Het stelt ook allemaal niks voor. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet waarom ik het je zeg. Ja. Ik weet wel, omdat jij over Barbara begint. Dan moet je horen, Gerry. Ga jij naar Kolderwijk en vertel hem dat je me een grote drol vindt. En dan hebben we volgens mij genoeg openheid en eerlijkheid gehad voor jaren. Zeg, Yvonne, maar, maar denk je dan dat ik dat uh, zomaar zou moeten doen... helemaal op eigen verantwoording? Of uh, moet ik daar Jos van tevoren even over bellen? Uh, ik heb het er wel over met hem. En je hoeft je nergens uh, zorgen over te maken, Gerry. Hij staat achter je, hoor. Eén moment, Gerry. Ik ben zo klaar. Post tekenen. nog oh, een heel werk. Zo. Nou, dan ben ik nu tot je beschikking. Je hebt gevraagd om een gesprek onder vier ogen. Ik zou zeggen, steek van wel. Ik, ik euh, wou het dus hebben over onze werkrelatie, meneer Kolderwijk. Ik, ik weet natuurlijk niet of u zelf de laatste tijd daar erg tevreden over bent. Maar ik ben het namelijk niet. Hé, oh. dat hey, verbaast me. Alles gaat toch uitstekend? Die rubrieken van jou en Yvonne hebben toch succes? Het abonneebestand trekt zelfs wat bij. En ik zou eigenlijk niet weten wat er dan aan die werkrelatie verder nog kan schorten. Ja, ik kom er maar rond vooruit, meneer Coldeway. Ik kan geen respect meer voor u opbrengen. Respect? Ja, ik, ik moet je zeggen, Gerry, respect is natuurlijk een buitengewoon interessant en ook buitenmate flateus huldebetoon van de een naar de ander toe. En als mensen dat mij betuigen, dan doet me dat genoeg. En als ze het niet betuigen, nou, dan ben ik toch geneigd om te zeggen dat dat jouw probleem. Hm? Het gaat me niet om je persoon, het gaat me om uw functie. Ja. <laughs> nou kan ik je toch niet meer volgen. Ik heb het gevoel dat je voor mijn functie wel degelijk een overmaat aan groot respect hebt. En to call a spade a spade heb ik de laatste tijd ook herhaaldelijk de indruk gehad... dat jij die functie maar al te graag van me zou overnemen. Of... Uh, om het iets minder deftig te zeggen, me van mijn plaats zou willen werken. En ik begrijp ook, Gerry, waarom. De illusie heeft bij je post gevat dat ik, niet in staat geweest zijnde om te voorkomen dat jij en Yvonne Scheers het pijl van de kranten op het bedroevende hebben neergehaald, daarmee ook elke aanspraak op het hoofdredacteurschap heb verloren. En dat jij jezelf nu de juiste man vindt om het ontstaande kwaad tot werkelijk katastrofale voltooiing te brengen. Als dat gepaard zou gaan met een toename van het abonneebestand, meneer Kolderwijk, dan is dat toch nauwelijks een catastrofe te noemen. Kom, jongen, laten we ophouden met die bloemrijke onzin. Wat wil je? We moeten zorgen een modus te vinden om te kunnen werken. Je bent toch veel te jong om het hoofdredacteurschap te voeren. Het is niet eens dat ik je het niet gun. En ik denk dat ze er in Rotterdam ook vreselijk om zouden moeten lachen. Helemaal niet lachen. Het is, het is treurig. Treurig dat iemand als jij, die ik zelf heb aanbevolen... ...zo snel bent aangetast door dit soort gewetenloze ambitie. Je weet toch, jongen, dat ik zelf je voorspraak ben geweest in Rotterdam. Dat ik gezegd heb, die Gerry Wichman wordt een prima journalist. Ik ga hem nu overal bij betrekken. Nou, Heb ik dat niet gedaan? Dan moet u niet sentimenteel gaan worden, meneer Kolderweij. U heeft dat gezegd omdat u uw eigen huid moet redden. Wacht, ik sentimenteel? Nee, dat, dat mag toch geen enkele prijs. Goed, Gary. Ik ben blij dat je van je hart geen moordkuil hebt gemaakt. En wat mij betreft kan ik je verzekeren dat ik over het een en ander zal nadenken. En dat ik dit gesprek zal onthouden als een goede en vruchtbare uitwisseling van standpunten. Nou, dan kun je nu wel gaan, Gary. Dank je wel. Dank je uh dag meneer Kolderbein, ook oh, oh, bedankt. Eén hey, nee, ding, Anton, je gaat nu niet voor mij verwachten dat ik het toverwoord weet, hè? Want ik zal het je meteen maar zeggen, ik weet het niet. Zelf opstappen is natuurlijk het waardigst. Ja, ik stap op. En wat heeft het voor zin, mies, om daar nog dan nou noodgeduld leiderschap te blijven rekken? Zeg nou eens eerlijk zou je niet ook meer achting voor me hebben als ik nu maar meteen zei... jongens, ik hou het voor gezien. Als ik daarin meega, Anton, krijg ik onherroepelijk te horen... dat er toch ook veel voor te zeggen is... dat je je niet door een stelletje gaaijes zomaar eventjes laat wegbonjouren. En ik zal niet ontkennen dat daar ook iets in zit. Hmm. Paula vindt dat ik geen krimp ja, moet geven. Paula. Ja, Paula. Gewoon aanblijven, wat er ook gebeurt, tot ze me eruit zetten. Ach, ik weet het ook niet... Ik zou misschien eens met hijstek moeten gaan praten. Want die kakenbeke is niet te vertrouwen. <laughs> hijstek. Of die wel te vertrouwen is. Die hijstek die doet me altijd denken aan zo'n Russische kerel in het Kremlin. Hij He, bah, een naai personage. En wat je me vertelde, Anton, over die keer dat je met laatst gesproken hebt... dat was toch ook niet prettig voor je? Nee. Met alle respect die ik voor je heb, maar dat is toch echt iemand... tegen wie jij totaal niet op kunt. Ja. Het is heel eigenaardig met jouw raadgevingen, Mies... De ene keer volg ik ze op, en dan heb ik er spijt van. De andere keer volg ik ze niet op, en dan heb ik er ook weer spijt van. Ja, ik zal me nou toch echt benieuwen hoe het met deze uitpakt. Oh, het is geen raadgeving hoor. Ik geef alleen maar mijn mening. En luister in godsnaam niet naar me. Ga naar hijstek toe en laat je door hem uitkafferen als je daar plezier in hebt. Het is een man met luimen. Grillig heb ik altijd gehoord. Misschien pakt het nu ook weer heel anders uit dan ik denk. <lacht> Sluit hij je in zijn armen en zegt, wij hier zat ik nou op te wachten. Ach, Anton, ik weet het ook niet meer. Luister jij nou maar naar Paula. Dus blijven vechten? Ja. Ik denk dat ik dat toch ook, puntje bij paaltje, de waardigste weg zou vinden. Kijk, kolderbij, dat ik graag wou dat Yvonne en Gerry beide bij dit gesprek aanwezig zullen zijn, betekent alleen maar dat we vinden dat er meer een sfeer moet ontstaan van werkelijk overleg. Je bent het er toch mee eens, hè? Of ik het er mee eens ben of niet, Kakebeke, dat doet weinig ter zaken. We zitten hier nu en wat jullie onder dat overleg verstaan, nou, dat merk ik dan wel. Goed, uh, Gerry en Yvonne hebben mij te verstaan gegeven dat ze zich door jou nog steeds buitengewoon geremd voelen in de manier waarop ze de betaaldste tot nieuwe ontplooiing zouden willen brengen. Dat is toch, Gerry en Yvonne, wat jullie op de heer Kolbe wij tegen hebben? Ja, neem dan nou bijvoorbeeld laatst. Ik doe het voorstel om een rubriekje wat uit te breiden, zodat ik niet alleen een interviewtje doe, maar ook wat berichten eromheen. Zodat het eigenlijk een klein journaal over amusemententheater hier in de stad wordt, hè? Nou, dan krijg ik meteen weer dat hooghartige commentaar, wil je soms een hele showpagina? Ik vind wel dat dat erg ontmoedigend werkt, want Gerrie, jij zei toch ook dat je het een leuk idee vond, hè? Ik vond het in ieder geval niet iets om meteen van tafel te vegen. En als ik hoofdredacteur was, dan zou ik me dat ook nooit permitteren. Nee. Zeker niet als er dan al mijn kant zo'n bitter weinig aan frisse initiatieven tegenover stond. Maar zo'n opzet is zo cheap. Kon ik jullie nu maar aan je verstand brengen... ...van hoe verschrikkelijk weinig kwaliteitsgevoel dat getuigt. Maar ja, dat is het tragische. Dat blijft dé eeuwige kortsluiting. Als dat zo is, Kolderwey... ...als je dat zelf zo ziet... ...moeten we dan eigenlijk niet eens hebben over een eventuele functieverschuiving. Huh? Want ik kan je wel zeggen dat wij in Rotterdam... ...wel aan de kant van deze jonge mensen staan. Termeer dat er een kleine opleving is en het abonnee... Een advertentiebestand. Een functieverschuiving? Ja, je geeft toch zelf toe dat je het niet meer ziet zitten eigenlijk. Dat geef ik helemaal niet toe, Kakenbeek. En trouwens, ik ben op mijn manier toch ook bezig geweest met vernieuwen. Mijn hoofdartikelen heb ik de laatste tijd in een totaal andere geest geschreven. Veel korter en speelser, op het ironische af. Ik, ik heb er zelfs een paar brieven op gehad. Wat bij hoofdartikelen niet vaak voorkomt. Dat hoef ik je zelf niet te vertellen. Ik ben er zelfs over aan het denken om me voortaan ook maar een, een fotootje bij te plaatsen. Dus als ik het over kortsluiting heb, dan betekent dat niet dat ik me persoonlijk van de mentaliteit distancieer. Integendeel. Maar ik, ik vind wel dat er grenzen in acht moeten worden genomen. Een fotootje van meneer. Ja, sorry hoor, dat ik u nu, nu gewoon even in uw gezicht uitlag. Maar dat is toch gewoon bespottelijk. Vinden jullie ook niet, meneer Kakenbeken. Hé, hey, ik vind het nou ja, ze mosterd na de maaltijd. Ik ben er twee maanden geleden mee begonnen, onder veel protest. En hoe gaat hij dat gewoon nadoen? Dat is toch gewoon, een, ja. Dat is, is bijna zielig. Koldewij, terel, zou het in de gegeven omstandigheid niet van meer wijsheid getuigen als je gewoon, hoe zal ik het zeggen. vrijwillig een stap terugdeed? Eigenlijk terugtrad. Ik moet je namelijk iets verklappen. Wij in Rotterdam voelen ervoor om, ondanks een jeugd die, dat hoef ik je nauwelijks te zeggen, toch ook weer een pre is. Gerry hier de kans te geven om te laten zien wat hij te presteren heeft als leidinggevende figuur. Je bedoelt, Kakenbeke, dat meneer Hijstek ook dat gevoel is toegedaan? Ja, ik had hem namelijk gisteren toevallig nog aan de telefoon... en toen heeft hij daar niets van laten blijken. Heijstijk heeft erg veel in zijn hoofd, zoals je weet. Maar we hebben daar wel degelijk langdurig over gepraat. Dit is voor mij bijzonder pijnlijk. Dat spreekt natuurlijk vanzelf. Ik heb me onder druk gezet. Ja, ik, ik moet toegeven dat als er dan zo weinig vertrouwen is overgebleven in mijn capaciteiten... Kan ik moeilijk anders doen. Ah, ja, dan is dat voor mij ook weinig aardigheid, man. God, Gerry, je hebt gelogen. Je zei dat er een heel klein keukentje was. Dat vind ik helemaal niet. Het is een, het is een geweldige keuken. Oh, als ik denk aan al die heerlijke dingen die jij voor mij gaat maken. Oh, daar wist ik niks van. Ja, ik ook voor jou natuurlijk geweest, schat. Hm. Oh, zeg, de slaapkamer. Dat is ook gezellig, ja. ja? Zeg, uh, hoe vind je nu dat we hier nou voortaan samen zullen bivakkeren, Gerry? Ah. Leuk, hè? Hm. Hm? Ja, uh, wat ik nou zo vervelend vind in onze relatie hier... Uh, huh? nou, sorry dat ik over het begin niet hiervan, maar... Uh, dat is toch Jos? Een mooie Lito, zeg. Even kijken, is dat een Van Gogh? God, het lijkt helemaal geen Van Gogh. Maar wel echt mooi, hè? Die gebogen rug van die vrouw. Dat vind ik ontroerend. Hij was toch ook altijd bezig met de verworpenen aarde, hè, Van Gogh? Nou, ik vind het natuurlijk best, hoor, dat Jos en jij elkaar af en toe even zien. Maar... Ja, jullie hebben nou toch ook een, uh, een soort band? Huh? Tenminste, dat neem ik aan. Ja, maar, Yvonne, ik, ik, ik zou het wel heel vervelend vinden als je die afspraken met Jos hier zou hebben. Dat had ik echt niet in mijn hoofd, hoor, Gerry. Oh. Jos heeft geld genoeg voor een hotel. En bovendien denk ik dat we elkaar niet eens meer zoveel zullen zien. Oh, uh, ben je op hem aan het afknappen? Ach, ik ben nooit zo vreselijk dol op hem geweest. Maar ik geloof dat ik hem een beetje ga vervelen. Oh. Dat heb je vaak met oudere mannen, hè. Dat, dat duurt maar even. Ja. Dan kunnen ze het niet meer bij sloffen. En daarom vind ik het nu zo'n goed moment voor ons... om onze relatie serieus te gaan nemen. En dat ik bij je intrek. Maar uh, hoe, hoe merk je dat dan, dat je hem gaat vervelen? Ach, dat is wederzijds. Hij merkt dat ik me bij hem verveel. En dan hoeft het voor hem ook niet meer. Echt, ja. Harry, hey, laten we het nou maar niet meer over hebben. Hij hey, zeg, vind je het goed dat ik die Lito een eindje verhang? He, dan heb ik er zo hier leuk het zicht op als ik in bed lig. Ja? Ach, nou, laten we maar gaan uitpakken. Uh, of zullen we eerst nog een kopje koffie nemen? Ja, zeg maar, Yvonne, dat uh, Jos dus nou eigenlijk uh, wat minder op jou valt, hè? Zou dat dan ook betekenen dat hij dan... Uh... ...automatisch minder wat? geïnteresseerd is geraakt in mij. Ach, wel, nee, dat is toch heel wat anders? Hij vindt jou echt geweldig, hoor. Ja. En trouwens, jullie hebben toch die afspraak... ...dat je de volgende week meegaat naar Rotterdam... ...en dat hij je voorstelt aan hij ja. Nou, Hé, hey, er komt iemand binnen. Barbara! Oh, sorry. Oh, ben jij eh, Barbara? Leuk. Zien we elkaar toch even? Huh? Ja, want er is toch een sprake geweest? Gerry. jij wou toch iets om... een keer arrangeren? Huh? Ja. ja, sorry hoor, daar voelde ik toen niks voor. Um, wil, wil je koffie, Barbara? Blijf je even een kopje meedrinken? Nou, nee. Ik kom eigenlijk alleen die Lito uit de slaapkamer halen. Oh. Weet je wel, van Van Gogh. Ja, die is van mij. Ja. Ik dacht er eerst over om hem te laten hangen. Maar ik denk dat ik hem toch ergens zou missen. Nou, zal ik je dan eventjes... Uh... Nee, laat maar. laat maar. Ik kan het zelf heel goed, Gerrie. Het gaat me heel makkelijk af. Mm -hmm. Nou. Dag. Nou, Dit was echt het laatste hoor. Je krijgt wel een kaartje van de baby. Goh, was dat nou Barbara? Ja. Ik vind haar eigenlijk heel anders dan de foto. Knapper eigenlijk. Ja, leuke meid. Ik kan me heel goed voorstellen dat je daar drie jaar mee bent geweest. Was je hier nooit eerder geweest, je? Op de ADU? Nee. Ja, het is altijd even anti-chambreren, hoor, bij de Big Boss. U, u hebt het toch over me gehad, hè? met meneer Heijstek? Hij weet toch dat u mij ziet als opvolger van Kolderij? Ja, het is goed dat we het daar nog even over hebben, Gerry. Meneer Heijstek heeft soms wel eens, wel eens een beetje eigenaardige manier van iemand polsen hoor. En je moet je niet uit het, het veld laten slaan als hij doet of hij bijvoorbeeld totaal niet weet wie je bent. Nee, nee. Heb ik in het begin zelf ook moeite mee gehad. Ik had het gelukkig gauw door, maar menigeen heeft er heel wat schammen en scheuren aan zijn ziel bij je opgelopen. Meneer Kakenbeke, de heer Heijstek kan u ontvangen. Dank u, mevrouw Bronswijk. Ga je mee, Gerry? Ja. Goedemiddag, meneer Heystek. Nou, mag ik u even voorstellen, Gerry Wigman. Eindelijk. Dag, meneer Heystek. Jongen, jongen, wat heeft mij dat de moeite gekost om je eindelijk eens een keer in de ogen te kunnen kijken? <laughs> ik had eigenlijk het gevoel dat je een legende was, dat je niet werkelijk leefde. Zo werd er over je gepraat. Nee, ik maak geen grapjes, Gerry. Er werd met de grootste eerbied door allerlei gewichtige personages in Den Haag en omstreken over je gesproken. Gefluisterd zelfs. Ga zitten. Een sigaar? Een uh, sigaar. Oh, ja. ja, graag. Dank u wel. Zo. Kolderwey. Hoe is het ermee met Kolderwij? Die was jij toch van plan te gaan vervangen, hè? als hoofdredacteur? Verschijnt hij nog steeds ter kantoren of is hij al door een zijuitgang afgevoerd? Uh, meneer Kolderwey, die had een uh, beetje last van zijn maag de laatste tijd. En uh, zijn dokter vond het beter dat hij zich niet meer te veel inspande. Ja, dat zijn beroerde dingen, Gerry. Maar als je bezig bent met een carrière zoals jij, dan krijg je daar nou eenmaal mee te maken. Dan moet je je niet te veel in verdiepen. Of uh, dat doe je misschien ook niet. Ik weet niet. Ja, de opvolging van Kolderwey aan de Bataarse Courant. Kakenbeke? Ja, meneer Heijstek. Ik heb eigenlijk een heel vervelende mededeling voor je. Ik sta vanmorgen op. Ik denk het eerste wat ik vandaag ga doen is wat recente nummers doorlezen van die krant. Omdat ik me dus moest voorbereiden op dit gesprek. En ik zal het je maar eerlijk zeggen, Kakerbeker, Ik wist niet wat me overkwam. Ik ben de foto van onze Gerry hier veelvuldig tegengekomen bij het soort geschrijf... waar ik niets op tegen heb, maar ook niet warm voor kan lopen. Maar dan is er aan die krant een jonge dame verbonden. Hm, Liefdallig gezichtje, dat wel, zo van de foto dan. Maar Kakerbeke, dat kan toch helemaal niet? Ik weet niet in hoeverre jij dat gereden door zijn strot hebt moeten duwen of andersom. Maar wat vond zo'n Goldewijn daar nou van? Heeft dat soms iets te maken met zijn maagsfeer of wat het is? Ik zou het me namelijk kunnen voorstellen. Ja, Yvonne Scheers is natuurlijk maar één van de medewerkers. En niet bepalend voor het huidige gezicht van de Bataafse, neem ik aan. Dat is het nou juist, Kakerbeke. Ze is wel bepalend. Die krant wordt geschreven door mevrouw Yvonne Schiers. Ze is bij wijze van spreken de moederpatronis van dat blaadje. En het gekke was, en ja, en dat is dan heel verdrietig voor onze Gerry ...die daar tenslotte ook niks aan kan doen. Toen ik wat van dat gebabbel gelezen had, dacht ik opeens... ...de maat is vol. Ik heb er niet de geringste puf meer in om me daar weer achter te stellen. Eerst had mensen eruit werken, weer een of andere vernieuwing opblazen... ...die toch op niks uitraait. Nee, ik dacht het is mooi geweest. hou ermee op. Voor mij mag de Bataafse courant vanaf, laten we zeggen... ...15 augustus, ophouden met verschijnen. Het is één leidensweg die van nu af aan niet meer hoeft te worden gegaan. Ja, nou, maar meneer Heijstek, u moet toch wel beseffen dat het abonneebestand. Praat mij niet meer van het abonneebestand. De abonnees kunnen me niet schelen. Ik heb genoeg van dat blaadje. Ik kan het totaal niet meer zien. Het is een execrabel ding. En ik wens het absoluut niet meer onder mijn auspicie in leven te houden. Geerwig, man. Het spijt me. Mijn tijd is kostbaar. Jij hebt je jeugd en je energie. Maak er wat van, jongen. Kakenbeke, jou ziek ik maandag. Ja. Maar... Meneer Heijstek, dat... Dat... dat... Dat is toch een vreselijke beslissing. Ik moet tot mijn spijt zeggen dat hij me ontzettend makkelijk viel. Mevrouw Brons, waar laat u de heer even uit? Op 15 augustus 1973 verscheen het laatste nummer van de Bataafse Courant te Den Haag... na een meer dan 100-jarig roerig bestaan als kwaliteitskrant... U hebt geluisterd naar het zesde, tevens laatste deel van De Kracht van Kwaliteit. Een hoorspel geschreven door Tom Forstenbos. Gerry Wigman werd gespeeld door Polo Hamburger. Meneer Heistek door Paul van der Lek. Pieter Lutz was meneer Kakenbeken. Hein Boele, Anton Koldewij. Tanneke Hartsuiker, Barbara. Hetty Heiting, Yvonne Scheers. En Manon Alving speelde Mies Koets. Technische realisatie van de serie Henk van der Steeg en Gerard van Iperen. De regie had Muller.